It's the power of a mock It's mind control, yeah. It's corruption of your soul, destruction of your soul. Don't let them hold your mind, they wanna control mankind. You can take it like their only intention to exploit the earth. You can take hey. that for the fact. And you trust in their deceit, your mind causes your defeat. It's so all you can do. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. Normaal, man. Dat acht. is ja, normaal, man. Dat is de... lekker zo, normaal! MUZIEK niet live. Het is donderdag 9 januari 2014 en dit is de 30ste uitzending van Net niet live. De 30ste, Mac. Ja, en ook nog een hele bijzondere is dit, hè? En bedankt voor die uh, 30 rozen die je uh, naar mijn huis had gestuurd. Ik vond ja. echt een tof voorbij. Dat was ik niet, hè? Misschien was dat die ene, heet die? Barry. Oh, god, <laughs> kamerad. Maar het is ook een bijzondere uitzending omdat uh, als de mensen dit luisteren op 10 januari of op 11 januari, ja. Ja, ja, ja, ja. als de mensen dit op vrijdag luisteren. Dan luisteren jullie op Joost zijn verjaardag. Ja, hey. Hé, hey, gefeliciteerd Joost. Dank je, dank je, dank je. En luisteren jullie op zaterdag dan? Dan is het met jaar. Hey, oh, met jou voor mezelf. Ah, het is wel een heel narcistisch begin zeg. Godverdomme. <laughs> terwijl er zoveel uh, gebeurd is in de wereld. gaan We onszelf hier zitten uh, vereren. Met iets wat echt niet boeit. Nou, zeg. Nou, ik ben 35, ik begin nu echt uh, oud te worden. Ik ben jong. Ik ben 34. <laughs> als je de 35, dat zei een vriend van mij hoor, als je de 35 bent, dan kom je over de verkeerde helft van de 30 en dan ga je echt, glij je echt af naar bejaardendom. Ja, nee, maar dat zei je zo toen je, toen je van de 20 naar de 30 ging. Dat dacht mensen ook dat je dan bejaardend bent, toen ik helemaal 30 was. Ja, dat is waar. Ik vind 30 is, 30 is ik vroeger van oude lullen. En ik vind 30 is nou, dat vind ik de generatie. Toffe gasten. Ja, die weten het. Vooral steenbokken, toffe gasten, toffe ja. Nee, maar uh, jij had het nog niet meegekregen, want ik heb jou daar niet over gehoord. Uh, maar de Joden, of uh, Israël, <laughs> die zijn uh, weer uh, pist op Nederland. Israël, is, we hebben wel geplinkt. We hebben... Is dit een nasleep van het uh, Franski, uh, dat is het Franski naar, naar Israël was geweest? Ja, niet... ja, ja, ja. Het ja, is ja. Dus eerst was. Uh, is de situatie geëscaleerd? Ja, eerst had ja, uh, Vitens, Vitens dat niet meer samen ja, met... Niet uh, meer, uh, met een bedrijf wat op 60 uur bezet... ja water uh, nogal oneerlijk mee omging zeg maar en uh, nu is er weer een ander bedrijf wat ook gezegd heeft uh, fuck you ah, en zo schijnen er nog een paar te zijn Grote? ja niet echt uh... nou ja het gaat wel om een paar miljoen paar miljoenen ah. het gaat niet hier miljarden maar wel miljoenen dus uh, wel interessant Want ze zijn pissed echt ja. pissed Goedenavond. De verhouding tussen Israël en Nederland wordt er niet beter op. Israël is zwaar geïrriteerd, zwaar geïrriteerd over de beslissing van pensioenbeheerder PGGM om te stoppen met investeringen in het land. PGGM wil niet langer beleggen in banken die betrokken zijn bij de bouw van Joodse nederzettingen in het Palestijns gebied. Eerder besloten waterbedrijf Vitens en ingenieursbureau Royal Haskoning de verhouding met Israëlische partners te verbreken, ook vanwege de bezette gebieden. Een woordvoerder van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het hypocriet. This is really an incomprehensible measure uh, that is clearly tainted by hypocrisy and by more than a zest of uh, moralism. Uh, really, we don't understand this uh, uh, self-righteous position uh, that does not manifest itself in other similar cases, by the way, or cases that could be understood as similar. Only in the case of Israel and that does not rely on any sound legal basis. GGG. <fixen> dat is <fixen> teringlaaier, hè? Ja. Ja, dat ben ik het er maar eens of niet? Dat kun je stellen. Dat, daarom heeft die clip ook gezegd: Joden zijn weer boos. <laughs> ja, ik ben echt fucking Joden. Fuck ze. Ja, nee, hier moet je het onderscheid maken, mee, want dat is het onderscheid tussen. tussen nazistisch en, en... Ja dat is waar. Fuck uh, die Zionisten. Ik bedoel ik. Ja, syristen, ja, ik uh, doe even voor mezelf rectificeren. Fuck de Zionisten. Uh, ik persoonlijk uh, heb, heb nog een weerzin tegen het land Israël, omdat ik begrijp dat het wel een hele grote uh, fuck you tegen de, de Oosterse wereld is en de ja, Arabische wereld. Dat dus ik normaal doen. Maar tegen Yoda aan zich heb ik niks. Je mag zijn zijn geloven. Heb ik ook niks. Die zetten we gewoon apart. Ja. Toch? Ja. Die zetten we in Limburg. Ja, die, zo, die mogen Gentil. Limburg, mogen Drenthe hebben, mogen Zeeland hebben. Prima. Prima, tot daar. Friesland. Ja. We zitten de en ook niet meer advocaat worden of zo. Misschien dat, Drenthe, dat we ze niet Drenthe moeten geven... dat dat een beetje uh, provocerend richting Duitsland is. Ja, misschien moeten we het juist wel doen. een klein ja, Misschien moeten we het juist wel doen... want het past helemaal in, de, in deze tijd namelijk... om gewoon te provoceren. kom ik straks op. Nickberg. Het is helemaal in deze tijd... als wij als nederland dat gaan doen. Eh, maar dan wil ik nou een rectificatie over zetten. Want ik vind... als ik zeg dat we de Walen toen ze in Frankrijk moeten trappen, dan word jij vaak heel erg verdedigend. Maar jij wil nou wel provoceren, een kleine Joodse, staat nederzetting, naast, du naast Duitsland. Naast het tegen Duitsland aan. Bij de oude anunnaki Dat vind ik baan. voor allebei de partijen niet leuk. Bij die oude Anunnaki-basis van die uh, poorten Waar we het laatste keer over ja, hebben. Ja, ja, ja. Da daar pleuren ze allemaal niet. Ik vind Zeeland vind ik beter wel. Sowieso, mensen hebben al Waarom Hoezo ja, lang... Zeeland? Omdat die Joden al jarenlang in een woestijn wonen. En dat misschien ook wel eens een keer leuk is als ze nou Zee hebben. <laughs> ja, dat is... nee, dat is waar. Ja, een beetje, ja. beetje waterskeer, pijpenkrulletjes uh, in de weg. Of dan gooi ze gewoon op dat windmolenpark in Zee dan. <laughs> Ik zeg maar snel een knipje verder aan. Voordat uh, die, die bond voor die uh, nee? Frits Barend, uh, van Frits Mee uh, uh, <laughs> meeluistert. Hij <laughs> heeft de beslissing genomen zonder overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ruftis. Dat hoeft ook niet, zegt de pensioenbeleid. Het gaat niet om grote bedragen. 9 miljoen euro nee. de PGGM voor pensioenfondsen zorg en welzijn in Israël. Maar het nee. is een principe kwestie. PGGM wil niet langer investeren in banken die het bouwen van Israëlische nederzettingen in Palestijnsgebied gebied mogelijk maken. PGGM zegt dat het jarenlang in gesprek is geweest met vijf Israëlische banken over de nederzettingen in de hoop invloed te kunnen uitoefenen. Maar PGGM kwam tot de conclusie dat die banken, in het licht van de werkelijkheid van alle dag waarin zij opereren, weinig tot geen ruimte hebben om hun betrokkenheid bij financiering van nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te beëindigen. Dat was diplomatiek. So, yeah, en dus heeft PGGM de investeringen uh, your in de vijf banken your. verkocht, tot ontzetting van Israël. Obviously, uh, we believe that dat dit een measure that is en uh, uh, we zijn... Are... Consternated by, uh, by what en mogelijk blijft het hier niet bij, want het grootste pensioenfonds in Nederland, ABP, is met diezelfde Israëlische bank in overleg over de Joodse nederzettingen. ABP heeft daar 37 miljoen uitstaan. Ja. Vorige maand besloot waterbedrijf Vitens om de samenwerking met een Israëlische partner te verbreken, omdat het bedrijf Palestijnse gebieden zou benadelen bij de distributie van drinkwater. Hulporganisatie Corday verwacht dat er meer Nederlandse bedrijven volgen. De trend is meer verantwoordelijkheid nemen. Juist. Breder kijken naar wat... Ik vind het wel goed aan. Ja, begrijp me. Als onderneming. Ja, ja en daarom ik ik wel een keer dat erop verder gaat. Straks ja. nog een aantal Wanderen. andere Nederlandse bedrijven zou besluiten. Oké, okay. uh, Vitens en PGGM zijn ons voorgegaan. Misschien moeten wij daar ook eens even heel serieus in Dat heb nog iets gedaan. Ook de Israëlse ambassadeur ja. in Nederland maakt zich zorgen. Vandaag werd duidelijk dat hij persoonlijk druk heeft uitgeoefend... op de aandeelhouders van waterbedrijf Vitens. Dat zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Hij vraagt ze in een brief Vitens te helpen... om de absurditeit van hun beslissing in te zien... en die te heroverwegen. Fuck you. Wat een gekke, joh. Gekke Zionisten. Ja. naar je Tempelberg... gelijk lekker lopen klagen tegen die muur van. Hè? Uh, oh, oh dit moet ik even rechtstellen. Ik heb het al een keer eerder uitgelegd... ze kunnen niet naar de Tempelberg, nee. Hoezo niet? Omdat de Tempelberg is de heiligste berg in het Jodendorp. Ja. Ja? Dat is namelijk... Maar, daar mag je alleen maar op... als je gewassen bent met het bloed van een rooie koe, Dat staat in de in, de, in de <güls> echt ja. En dat is was. Ja. ja, nee, maar dat is wel echt, dat is wel gebaseerd op echt ziet, ze, moeten, ze moeten met een uh -huh. met een met een, met een bloed van ooit. nou is het enige lullige is dat die rooie koe uitgestorven is. Ik kan niet alles hebben. Oh, eeuwen. Dus, dus wat wat nou ook vaak gebeurt is dat die Palestijnse jongens Die met die stenen, die gaan op de tempelberg staan. En vanaf daar gooien ze die stenen naar die joodse uh, fuckers daar, die uh, zuinisten. <laughs> en, en ze kunnen wel van afstand gaan schreeuwen en alles, en, en misschien schieten. Maar ze kunnen er nooit heen om ze op te pakken, want ze mogen die berg niet op. Fucking slim. Ja, dat is nog best... Uh, maar ze techniek. komen er wel s'nachts. Want ze zijn er allerlei rare dingen aan doen. Stiekem. Uh, nee, maar uh, aanvullend op dit, uh, op dit, ze hebben het over het ABP op een gegeven moment, die er 37 miljoen uit heeft staan. Ja. En... Uh, AWP zit nog wel in de nederzetting hè? Nog wel, ja. ja maar overwege het misschien ook wel. Ja. Want die zijn namelijk inderdaad uh, uh, heel bewust. Dat is, dat is Onze algemeen burgerpensioen is het AWP. En dat is, gelukkig is dat nog een organisatie, met Waar je echt veilig je, jouw centjes, hè, die ze dan afpikken. En die geef je dan aan het algemeen burgerpensioen. En die worden er stinkend kostrijk van. En als je heel veel geluk hebt, krijg je ooit iets krijg je een heel klein deeltje van terug. Je wel, als je oud bent, dan, maar als je oud bent, hoef je toch niet zoveel geld uit te geven. En de heren het geld al verdiend. Maar oh, ABP is een verantwoorde maatschappij. Dat, dat is me deze week gebleken. Want die uh, gaan niet meer investeren in TEPCO. Waar ze voorheen uh, miljoenen hadden, hadden staan. En TEPCO is het Japanse bedrijf. De kerncentrale. Juist, ja, dat eigenaar is van de kerncentrale Fukushima. Hmm. En uh, niet zozeer vanwege de ramp zelf. Vanwege het verzwijgen daarna en alles, ja. de, de fouten die gemaakt zijn, bla, bla. Het, is, het, is echt een, nou, het is gewoon echt een moreel, meer echt uit het hart goed iets en een en bewust bedrijf worden. Hij nou, heeft het maar. Ik geloof er een zak van. Ja, inderdaad. ABP zegt dat Tepco onvoldoende oog heeft voor de publieke veiligheid. Het Japanse energiebedrijf zou in strijd handelen met de rechten van de mens. En niet genoeg doen om milieuschade te voorkomen. Ja, we Daarbij je zou verwachten dat TEPCO adequate maatregelen neemt om de veiligheidssituatie te verbeteren. En alles aan doet om het vertrouwen van de bevolking te herstellen, zagen wij dat TEPCO uh, dat niet deed. Sterker nog, oh. zij werkte niet mee met de autoriteiten, oh. gaven geen informatie. Nee. En we zagen oh ja. zelfs dat afgelopen. Ik ja, kan ook achter staan. Dat en daar niet bij investeren. nog steeds een hoog radioactief water lekte uit ja. opslagtanks. Het pensioenfonds belegt alleen in bedrijven die handelen oh. volgens uitgangspunten, die zijn opgesteld in samenwerking met de Verenigde Naties. Ja, ABP belegt ook niet in bedrijven die direct zijn betrokken... bij de fabricage van landmijnen Juist. of clusterbommen. Juist. Ja, ik geloof er in zak van. Ja, maar dat is toch een recht aan het hart... Als je dit nou zo hoort, mee. Dat is wel een recht aan het hart nou ja. goed bedrijf. Nou, oh. Een bedrijf dat de goede kant op gedraaid En die niet meer in landmijnen. En niet meer in oorlogstuigen. En nou, allemaal op. Voor mij is het nieuw. Want ik dacht altijd van... Ik vond het al gek genoeg dat ze ons, ons pensioen belegden... op Amerikaanse beurzen en zo. Of sowieso op de beurzen en zo. En niet gewoon... ...neerzetten en rente vangen bij de bank of zo. Weet ik veel. Misschien ben ik wel domgedacht. Ja, Waar waarom gokken ze met ons geld? Ah, nee. En waarom gaan ze ons geld beleggen... ...in, in, in kerncentrales in Japan? Maar daar zijn we dan mee gestopt. Ben je We kunnen beter kerncentrales nemen. Weet het een halve gedraaid. Ik heb liever kerncentrales hier dan in Japan. Weet het een halve gedraaid. <laughs> we een maar gegeven. nou kom je op het punt. Als je niet meer in, uh, in uh, TEPCO... ...en die kerncentrale in Fukushima uh, kan investeren... Je moet er natuurlijk ergens in investeren. Ja, dat kan niet anders. En we hebben gehoord, AWP, heb, heb je gehoord een clipje hè? Ja. Doet niet in landmijnen, niet in oorlogstuigen en alles maar op. Dat willen ze gewoon niet. Ze zijn gewoon alleen nog maar nette bedrijven. Ja. Draai clipje twee maar af. Bedrijven betrokken bij kernwapens. Mits binnen het kader van het non-proliferatieverdrag. Dus het internationale Ze investeren wel in kernwapens. Waar Nederland ook bij partij is. Dat stelt dat uh, bedrijven... Zelfde vrouw die je straks ook horen. Uh, dus hmm. dat landen in, die lid zijn van de permanent, van de Veiligheidsraad. Zelf kom ik hier onzeker, um, want zeg het is wel raar. Uh, kernwapens mogen, mogen hebben. Ja. Dus binnen de kaders van de wetgeving, en internationale regelgeving, waar Nederland als overheid partij bij is, uh, kunnen wij beleggen in dergelijke de bedrijven. <lacht> ja, kernwapens mee... beleggen in bedrijven die daarbij betrokken zijn, is een lastig onderwerp. Dat is dezelfde dag voor mij uit te bedacht, Ook binnen onze, gek, binnen onze deelnemer. Uh, maar... We hebben net hebben gehoord, diezelfde vrouw, die staat net, zat ze in het clipje hiervoor. Allemaal onafhankelijke clipjes van elkaar. Staat ze te vertellen, dat het AWP zo prachtig niet meer, niet meer bij Fukushima komt en ja. alles noem maar op en dat komt allemaal niet meer. En de eindzin zei ze zelfs, niet meer in mijnen ja. en in oorlogstuig. En in een clipje later zegt ze, ja we kunnen natuurlijk wel gewoon investeren in kernwapens. Ja, het is iets geworden, hoor. We gaan nog verder hoor, ze, ze, ze leggen het even goed uit. Fucking deelnemers. We hebben een afgelopen najaar een aantal bijeenkomsten gehad ook met deelnemers om te spreken over de randen van het beleggingsbeleid, het verantwoord beleggingsbeleid. En dan is dit een thema dat inderdaad opkomt. Soms is het gewoon beter om gewoon iets niet te zeggen dan, dan dat zo stom te gaan lopen ja. we weg praten. Hou je bek en je hoort dan een, ha ja. een hakkelen in haar stem. Dat is zelf ook denkt van ja, dit, dit kut, is waar. Wat je heb ik, ik het dit kut. gaat op gezegd? dan moet ik het gaan goed praten. nergens Ik heb geen oortje in Goh, waarom zeg je nou kernwapens? Kut, kut, kut. Eh... En er wordt er verschillend over gedacht. Sommige mensen die, eh, hebben daar minder problemen mee, en anderen wel. Maar onze lijn hierin is, die morele ethische, morele, ethische dilemma's, is het vasthouden Uf. aan het kader van de Nederlandse overheid. Dus het wachten als ze, wacht, ze wacht. Nederlandse wetgeving en regelgeving en internationale verdragen waar Nederland partij bij is. Om een kader te bieden een kader? voor kader. onze keuzes die we maken. Ja, ze ja. willen uh, dus een kader uh, bieden voor de keuzes uh, die ze zelf maken. Ah, uh, de dat bevolking niet uh, voldoende wordt gerustgesteld uh, en uh, wat meer uh, bestraald water oh. rond, uh, vrijkomt dan uh, eerder werd voorgesteld, kan dan niet. En kernwapens kunnen wel. Uf, ja. Wij stellen inderdaad uh, als uitgangspunt voor de bedrijven waar we in beleggen, dat ze op een, op een verantwoorde manier omgaan. Met een, een geen nou om, zeg oh, nee, nee, nou, het kan niet. Doe dat dan. Zeg maar nee, jij ja, gelijk. Het is inderdaad gek. Ja, Rostek, jullie maken allemaal massa vernietigingswapens ja, Prima, prima, prima. Oeh, Fukushima, daar hebben ze verzwegen... ...dat er een heel klein lekje zat ergens... ...wat er achteraf geen lek was. Fout. En toen weer wel, en toen weer niet. En dat is fout. Ja. Je nog verder? Ja. ja. Die, die te maken hebben met de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten... Oh. ...en het milieubeheer En dat is wat we bij TEPCO... Uh, onvoldoende zagen, Sterker nog. We zien dat TEPCO zich schuldig maakt aan het blootstellen uh, van grote delen van de bevolking <lacht> aan onveilige omstandigheden, aan straling, ah, ja. en daar vervolgens niet ja, dat is op handelt. Mooi, hoor. Dat doe je ook als je een kernbom uh, <lacht> tot ontploffing. <bent. lacht> ja, kernwapens, het is een lastig probleem. Het is een lastig probleem. Ik ja, kan je, je voorstellen, uh, AWP als overheidspensioenfonds uh, ook... Uh, Militairen als, als deelnemers. En dan is het in ja, onze is hoor. een onzinnig kader Schoen. om daarbij de regelgeving en het standpunt van de Nederlandse nee. overheid te volgen. Ze is niet goed, zij is gewoon een complottheorist. Ze is een gespleten persoonlijkheid, denk ik. Ze is een aluhoedje. Een gespleten persoon. ABP zijn aluhoedjes, want die geloven in een complottheorie over dat, dat er heel veel Japan bestraald is. Verslaat het op. Waar heb jij dat gehoord dan? Ik Eh nergens. Nee, nee, wij lopen al wekenlang over Japan te berichten. Hoewel, hoewel Amerika wel uh, zo goed als uh, toen hij in Amerika is. Uh, Amerika, de ijsberen, Goed verpest. IJsberen, alles, Global warming, ja. alles, alles is aan het kloten. Ja, nee, dat kunnen we nu. Maar goed, ABP is dus ook. Uh, ABP is echt een gespleten persoonlijkheid als organisatie. Die vertellen in één dag. Aan de ene kant brengt ze bericht naar buiten dat ze niet meer naar kan gaan. Daarna moeten ze het zelf goed lullen. Omdat ze in één keer gaan, gaan zeggen dat ze wel een kernwapen beleggen. Maar een gekken. <laughs> Ga ik verdienen kernwapens lekker. Hou dan gewoon je bek in plaats dat je dan zo'n stukken onzin... En zelfs halverwege. Zeg halverwege gewoon, want je hoort er hakkelen. Zeg halverwege uh, gewoon... Ja Nee, sorry, dat was top. Het nee, kernwapens gaan we ook mee stoppen. Sorry, dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Ja. Ja. Kom op. Maar dit probeer een goede lul ook nog. Ja, moet je nou... Wat denk Deze, je? Was... een prachtige interviewer ook, die zegt van... Ja, maar dat is ook als je een kernbom... Uh... Ja, maar waar beleggen ze nog meer in? Wat zit er nog allemaal onder ja, kernbommen? Wat, wat zit er allemaal? Tuurlijk, overal, in joh. Quartanummer B, alles. Genocides. Ja. Ik had een opmerkelijk bericht bij het uh, Actuursjournaal deze week. Ja? ja dat had ik ook aan jou uh, doorgemaild. Ja. Als dus ja. luisteren. Misschien is, uh, iets over gevonden had of zo. Ja. Ja. Oh, ik laat het gewoon horen dat mensen ook misschien zoiets hebben van... wat hm? What the fuck? Hier komt ie. Militairen helpen de politie al sinds een maand bij het bestrijden van een inbraakgolf in Amsterdam-Noord. Burgemeester Eberhard van der Laan vertelde dit in het tv-programma Buitenhof. Uh, politie en uh, justitie hebben de hulp ingeroepen van het leger. voor allerlei technische middelen om oog en oren te zijn. En. Uh, dat gaat hij zelf uh, in Amsterdam. Ik ga de buurt niet eens noemen. Okay. En dat heeft geleid tot een daling van het aantal inbraken met tussen de 30 en de 50%. Ja. Dus die oor- en oogfunctie hebben ze verdomd goed gedaan. Nou, ga je de buur niet doen. en, doen. en Defensie bevestigen de inzet van militairen. We lopen in het leger hoort. Maar of ze willen niet jezelf... zeggen om hoeveel militairen het gaat en wat ze precies doen. ze zijn de ogen en oren van dat... Ja, maar een daling van 50%. Dan lopen ze dus gewoon te marcheren op straat. Ja. Ik vind het raar, want in Amerika hebben we het ook een tijd gehad. En dat is ook om allerlei redenen... Uh... Adam Curry van, van Noah Jenner heeft wel eens gezegd ja. dat ze toen hij nog in uh, Los Angeles woonde, toen, uh, was dat LA, ja toch? Dat was ook hè? Dat hij de Crack Talk Towers had. Dat, uh, ja, dat, ook. dat die, toen heeft ook. Toen had hij zo'n uh, waarde van die oefeningen daarboven, dat ik dat hele Amerikaanse leger schijnaanvallen deed en schijnaanvallen. Ik vind het een beetje eng als het leger dan, dan in één keer dat op zich gaat paraderen. Ja, ik ben, de meeste luisteraars van ons programma die komen uit Amsterdam. Maar nou, dan ben ik benieuwd over schetsen situatie. Misschien wat dat iemand voorstellen... Amsterdam... Dit is volgens mij... Dat, dat vraagt die gast die uh, aan, uh, Van der Laan wat vraagt. Die zegt Amsterdam-Noord. Dat, dat gaat het gerucht, Amsterdam-Noord. Dus ah, als je uit Amsterdam-Noord komt... En, uh, stuur ons eens dus een mailtje... Ja. Over wat de situatie daar is. Wat doet het leger daar? Zijn ze zichtbaar? Zijn ze aan het doen? Wat ook. En uh, schoon niet om een mailtje te sturen. Want we krijgen er niet zo heel veel. Dus uh, niet denken van het doen een ander wel. Als je uit Amsterdam-Noord komt... Laat het eens weten, man. Ja, ouwe... O, het is even voor het horen van jezelf? Ja, ik ga geen Amsterdam zeggen. Oké. Zo de tering! In Amsterdam loopt hey, het hey, leger hey. op straat. Ja, daarover gesproken. Mind control. Uh, <laughs> Timmermans, heb je Franski? Heb je het nog meegekregen? Franski is op een missie. Nee, heb ik zeker niet meegekregen, denk ik. Frans Timmermans is op een missie. Zo noemen ze het in het 8 uur Frans is op een missie. Hij is in het buitenland? Hij is in het buitenland. Hij is waarschijnlijk hele dikke, vette sigaren en rum. Ja, heb ik wel gehoord! Hij zit Cuba. Hij is in Cuba. Hij zit in Cuba. Hij heeft gepraat met... Uh... Hij is bij de Kami's. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Hij is daar natuurlijk voor alleen maar goede redenen. Ja. Snap je ook? Ja, hij, hij is daar, heb ik gelezen. Hij is daar, omdat het nu... Hij is de eerste minister van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die er ooit heen is. Ja. En hij is daar, omdat hij uh, vindt dat er nou zoveel vrijheid inmiddels ja. voor de is. Ja. Dat nou houdt wel een keer tijd. Ja. Gewoon puur voor mensenrechten dingetjes. Absoluut. Echt gewoon, gewoon vriendelijk, toch, Frans? Hoi, Anders was Frans niet gegaan, hè. En ik zat het hele, hele bericht lang zat ik te wachten. Van wanneer komt hij nou? Wanneer komt hij nou? Wanneer komt de werkelijke reden? Wanneer komt hij nou? En de allerlaatste zin van, de, van het journaal die zegt het. In de allerlaatste seconde van de club. Het is een uniek bezoek. Het bezoek van minister Timmermans aan Cuba. Drie dagen om de banden aan te halen. Want Cuba verdient onze aandacht, zegt Timmermans. Het land voert de laatste jaren voorzichtig politieke en economische hervormingen door. Maar er is kritiek op het bezoek. Echt? Op bezoek bij de kardinaal. De kardinaal. Het... Hij is op bezoek geweest bij de kardinaal. Waarom gaat Frans Chetemmans naar de kardinaal van Cuba? Dan moet ik eerlijk zeggen mijn, mijn standpunt over Cuba... altijd weet dat Cuba een, een, een totaal onbegrepen goed land was. Castro is afgeschilderd als een monster. Door Amerika vooral. Natuurlijk. En dat is gelul, hè? Ja, ja, ja, maar daar heb ik het niet over. Ik heb, nee, okay. Waarom gaat Frans dan het kardinaal? Frans is toch een jezuïtje? Uh, Je Je Je Je Je. <laughs> ja. ja, precies. Ja, wij maar. weten het, maar we moeten het gewoon vaak herhalen. Ja. Jezuïte, Frans Timmermans, ja. kardinaal van Cuba. Wat doet hij daar? Voilà. Een tochtje door de oude stad. Oh. En handen schudden op een voetbalschool, ah, mede opgericht ah, door ja, Nederland. Ja, ja, ja. En natuurlijk een gesprek met zijn Cubaanse ambtgenoot. Timmermans heeft een missie. Hij vindt dat Europa na decennia van afstandelijkheid de dialoog met Cuba moet openen. Met Nederland voorop. De belangrijkste taak is om te de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Cuba naar een hoger plan te tillen. We moeten zorgen dat we in gesprek raken over ook politieke ontwikkeling. Kan je nog om te zorgen dat we meer economische kansen grijpen. Hij ligt die Het nou. communistische bolwerk van Fidel Castro. Een arm, gesloten land waar de oppositie geen kans krijgt. De laatste jaren zijn er voorzichtige hervormingen. Maar mensenrechten blijven een probleem. Echt jou? En daar ligt ook de kritiek van mensenrechtenorganisaties. Timmermans zou niet genoeg aandacht hebben voor dissidenten. Die zijn steun juist nodig hebben. Maar de problemen houden de minister niet tegen om Cuba te bezoeken. Of course, differences of opinion on several issues will remain. But we have seen that not meeting each other, not talking about this, doesn't really... Eh, sorry, maar nou, er zit zo'n mind control. Ik zei het ja, voor, voor de clip al. Mind control zit erin. Ja, ik ga even terug. Goed luisteren. Niet tegen om Cuba te bezoeken. Of course, differences of opinion on several oh ja, issues die... will remain. but we have seen that... Nee, not... ja, ze nemen er niet mee. Dan moet je iets verder terug, hè? Ja, yeah. nou goed, als jij dit niet hoort, dan, dan ben je echt een rare. Komt er nog een keer. moeten ja. aandacht hebben voor dissidenten, die zijn steun juist nodig hebben. Maar de problemen houden de minister niet tegen om Cuba te bezoeken. Of course, differences of opinion on Maar issues will remain. But we have seen that not meeting each other, not talking about this, doesn't really help. So I believe choosing dialogue is a good way of bringing relationship forward. Naast Timmermans is er ook een handelsmissie op Cuba. Oh? Want relaties bevorderen is een politiek doel, maar zeker ook een economisch doel. Paatsboom. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. En zo is het maar net. Ja, dat is het. nou, heel, heel duidelijk zijn, er is geen één minister naar het buitenland... Om, om, ...om de vriendelijke handjes te schudden. En waarom worden er liedjes gezongen op Cuba? Waarom zit dat in die club? Nee, omdat Feyenoord... Is die zo populair in Cuba? Waarschijnlijk was de eerste club... In Cuba? Nee, de eerste club die de wereld beekte de eerste Nederlandse club. Tegen Estudiantes de La Plata, een Zuid-Amerikaans land. En waarschijnlijk hebben die Cubanen gevallen als... Nou, dat moet wel de beste club ter wereld zijn. En die houden aan vast. En dan hebben ze gelijk Ja, ja, ja. Nee, natuurlijk. Nou, ik uh, ga er maar verder niet op in, denk ik. Voordat we nog meer mensen afhaken van deze prachtige uitzending. <laughs> ja, Joost, ja, ja. Goed, als mensen je nog serieus willen nemen, ik denk dat mensen mij zeer serieus met nemen. hè. Okay, ik ben okay. toch een beetje een autoriteit inmiddels naar 30 uitzendingen. Uh, nou ja, goed. We zijn naar Mali. Ja, we zijn Godzijdank naar Mali. Alweer serieus, pak, we zijn naar Mali. Godzijdank zijn we naar Mali. Ja. Een uh, verschrikkelijke burgeroorlog was er in Mali, hè? Ja. En Gelukkig heeft Frankrijk er ingegrepen. Ja. En nou hebben we de missie, eh, uh, wie <coughs> die, I I I Mals of zo? Geen denk. Ja, de missie iemand of iets. Maar het is één grote woestijn waar we heen gaan. Isma. Hoezo kunnen ze... Dat, ik, dat Vietnam en zulke dingen nou moeilijk waren... Allah, Korea-oorlog, Indonesië... Maar één grote woestijn... Dat is toch overzichtelijk met je drone... is toch allemaal in klaar... Irak, in Irak deed ze dat met de Apache-tactiek, hè? Ja. Achter zo'n zandduin omhoog komen... Ja, daar komen we straks nog op bij. Het Irak-onderwerp, hoe ze dat deden... Ja... Ja... ja dat de dan was ze wel... gewoon de stad kapot, klaar... Opdracht... tactiek, eh. te werkt altijd... Maar, eh... Uh, nieuwsbericht er even in... Adley, Af... In... Hey. Vandaag. Veertien militairen vertrekken vandaag naar Mali. Ze gaan het kamp voor de Nederlanders opbouwen. Het kampement is voor 400 mensen, dus dat betekent aardig wat faciliteiten om te kunnen eten, te kunnen slapen, te kunnen werken. Sure. Uh, er gaan ook vier helikopters vrij. Dat, dat betekent een mini vliegveld. Een die je, dat mal vier helikopters. Ja, daar kunt u zich tochtig wel voorstellen. Dat is aardig, wat aardig wat de kwartiermakers leggen ook wegen aan en bouwen afdaken, Kijk. zodat het materieel niet in de brandende zon staat. Kijk. Dat is de eerste keer dat we ergens uh, nieuw binnenkomen, dus uh, het is alleen maar een uitdaging in plaats van een probleem. Toch denken heel veel mensen dat die hitte echt verschrikkelijk zal zijn. Ja, nou ja, we hebben in Afghanistan gezeten en ik heb in Burundi gezeten en daar was het ook heel heet. Dus uh, deze gaan we ook pakken. Deze nee, gaan we ook en... pakken. is een, een soort sport. Deze gaan we ook pakken. Dus er gaan, er gaan 14 Nederlandse militairen zitten nou in. Ik heb gezegd 14 Nederlandse padvinders. Mm -hmm. Die zitten nu in, in Mali. Dat klinkt net als een schoolreisje, dit, hè? Binnenkort komen er nog 380 bij, we gaan nou lekker wegen, wegen aanleggen. Dat is één groot feest. Het is, het is uh, prachtig. En die hitte, jongens, we hebben, zijn nog in Afghanistan geweest in Burundi. Dus dat is kut Mali, dat pakken we ook hoor. Maar wij zitten hier altijd een beetje minder te doen over Mali. Van oh, die hebben niks aan de hand, weet je wel. Dan gaan ze gewoon heen voor de show? Maar, maar, dan hebben ze nog het volgende bericht niet gehoord. En dan Mali. een terreurgroep in het westen van Afrika, dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten uh -huh. vanwege de militaire interventie in ja. Amali. Ons is ook, hè? De eerste ja. Nederlanders zijn net vertrokken naar het land. Ja, dat hoorde we net. De groep. Beetje uh, hitte. Uh, maar, we gaan afdakjes maken, afdakjes en de wegen. Je moet niet zo heet. Maar dan hebben ze niet op dit bericht gerekend. Achter de dreigementen heeft zijn thuisbasis maar op een paar honderd kilometer afstand van het gebied waar de Nederlanders naartoe gaan. Lach je niet meer? Yeah. In een immens woestijngebied vecht het Franse leger sinds <klaan> vorig jaar tegen islamitische rebellen. Die grepen de macht in het noorden van Mali. De VN gaat Frankrijk helpen en ook Nederland doet dus mee. Ja, maar de terreurgroep uh, wil dat de Fransen en hun bondgenoten zo snel mogelijk vertrekken en dreigt met aanslagen. Frankrijk heeft niet alleen gevochten met strijders die de sharia in willen voeren, maar is verder gegaan door vredige boeren, vrouwen en ouderen te vermoorden. We zullen niet met onze armen over elkaar blijven toekijken. De boodschap komt van de bellengroep Moerabitoen, geleid door deze man, Belmokhtar. Hé? Hè? No way, dat zei hij niet. Ja, ja, dat zei hij al. Mabel om en Moktar Belmoktar? Ja, let op rebellengroep Moarabitoon geleid door deze man Boktar Belbo. Oh maar hij is er, hij is er. Kom maar zo op. Ja, ah, dit is hem. Een van de meest gezochte terroristen wereldwijd ha. en verantwoordelijk voor meerdere aanslagen. Ja, dat is wel een hele ervaren terrorist. Altijd... <lacht> ja, een hele ervaren terrorist <lacht> door de Sahara <lacht> En uh, ook al heel veel ellende uh, uh, heeft Je aangericht weet wel, okay. en onder meer van uh, Door de Sahara rondtrekt. Dat doet hij. En <laughs> ook al heel veel ellende uh, uh, heeft aangericht. Dat verantwoordelijk is ook maar. voor voor Zeg Leg het zo uit waarom het ergens is. Zo was Bel Moktar verantwoordelijk voor de aanval op het <laughs> gascomplex in Algerije begin vorig jaar. Daarbij vielen tientallen doden. Een serieuze dreiging dus. Ook voor de meer dan 300 Nederlandse militairen ja. die naar Mali ja. gaan. De Nederlandse moet, denk ik val voor, voor bang zijn voor, voor raketaanvallen of, of zelfmoordaanslagen. Dat op het moment dat ze op patrouille gaan door het gebied, dat er ineens een jongen op een brommer voorbij komt <laughs> of iemand in een auto en die explosieve tot ontploffing uh, laat brengen. Ach. Het ministerie van Defensie vindt de dreiging van de terreurgroep geen reden om de veiligheidsmaatregelen in Mali aan te passen. Nee, toch? niet. Dat is ook onzin. Ja, nou, misschien dat het voor uh, nieuwe luisteraars voor uitleggen is waarom het onzin is. Oude uh, mensen die ons vanaf vrij vroeg luisteren, die hebben het al, we hebben het al eerder over deze Muqtabal Muqtab gehad. Ja. Die, dat is namelijk een terrorist die inmiddels al uh, zeker twee keer. Drie keer. Drie keer al overleden is. Ja. Uh, en ook drie keer Muqtabal Muqtab wordt de Marlboro Man genoemd. Ja. Dat is een hele beruchte uh, leider van Al-Qaeda. Moet je maar eens googlen. Mukta Balmukta. Uh, ze zijn er wel in de, de show. In ieder land waar tot nog toe uh, Amerika oorlog heeft gevoerd, daar was Mukta Balmukta de tegenstander. En ze hebben hem gewoon al drie keer vermoord. Al drie keer is heel groot nieuws gekomen dat Mukta Balmukta eindelijk dood was. En dan nee, duikt hij ja. meestal een half jaar later, tot een paar maanden later weer op. Uh, Sterker nog, ik heb een bericht van... een mm, jaar geleden, net na, na die waar ze het over hadden, die gijzelingen in uh, Algerije, net daarna is dit bericht van, van een of andere Amerikaanse nieuwszender. Kort, kort Breaking news. US intelligence is investigating reports unconfirmed so far that a key Al-Qaeda figure could be dead tonight. The man in question is Mokhtar Belmokhtar. He grew up in Algeria, went on to Afghanistan and Pakistan to wage jihad, then returning home to do the same. He is the Al-Qaeda leader who took credit for that terrifying hostage ordeal, the takeover of a gas plant in Algeria just this year. Sixty people were killed, and we all remember that image. Some of the hostages holding their hands in the air. When it was over, Belmokhtar had slipped away. Tonight, U.S. officials want to know whether or not his reign of terror has ended after a raid in the mountains of northern Mali. This is Fast Moving, and we lead off here with ABC's chief investigative correspondent, Brian Ross. He was known as the Marlboro Man because of the millions of dollars he made smuggling cigarettes across the Sahara. But in the last few months... The one-eyed Mokhtar Belmokhtar <laughs> has become one of the most sought-after terrorists in the world. <laughs> It was Belmokhtar who authorities say was the mastermind of the attack this January on an Algerian natural gas plant that left dozens of Westerners and at least three Americans dead. Belmokhtar had formed his own Al-Qaeda splinter group <laughs> and announced he would use his wealth to finance more attacks against American and Western interests in the region and beyond. The U.S. badly wanted Belmokhtar stopped and actively helped in the search by French and African military units to find him and another top al-Qaeda leader who was reported killed yesterday. Mm -hmm. Belmokhtar has been reported killed at least two times before in previous <laughs> years, only to show up alive. But if today's reports of his death from the Chad military are confirmed, <laughs> it would be a significant victory against al-Qaeda in a part of the world where the terror group has been growing in power and menace. Ryan Ross, ABC News. Yes, who's back? Ik heb back er, again. Ik heb er een beetje onderzoek naar gedaan, hè? naar uh, Moktaatje. Ja. Uh, hij is echt de, de bin Laden van Frankrijk. Frankrijk is de, is de, heeft hem bedacht. Frankrijk kwam altijd met Mokta. wel Mokta was, was voor de Fransen de Osama bin Laden. Ja, de, ja, dat was wel, was. De... ja. En hun, he, dat is net zoals uh, Lucky Luke en zo hebben bedacht. Echt met één oog, zo'n lapje. het ik voor, ja. weet je, die ah, foto's. De Marlboro Man. Marlboro Man, moet je ook nog vinden met smokker van ja. Marlboro-sigaretten. Ja, was, uh, hij, liep, hij liep een beetje rond in de woestijn, hij trok een beetje van de her en der. zoals de hij Maar hij zit er. constant zit hij in de killers feit. Uh, ja, weer in Mali. Ja, nee, hij, is hij is er ook. een keer weer. Overal. Hij is er in één keer weer terug. Ja. Hoppakee. Een man die je van de baan kwam. Ja. Mocht hij, mocht hij die de steekt? Altijd als er ergens shit is, of als er ergens uh, dat mensen gaan zeggen well, ja, er is niet zo'n hele goede reden om naar een land toe te gaan, dan komt hij. Ja. En dan is er, hij de reden. Is er, is er een reden. Hij creëert reden. Dat is toch mooi? Ja, ik heb nog heel wat onderwerpen over uh, andere, uh, hoe moet je het noemen, terroristen aanvallen. Ja. Of uh, Amerikaanse en uh, Westerse invloeden, Saudi-Arabische invloeden en allerlei invloeden die elkaar allemaal bewapenen. en dan weer. Uh, Oorlog met elkaar bewapen. Uh, niemand, niemand snapt er meer geen ene ruk van. En, en mensen die het NOS-journaal volgen, die hebben er nog helemaal niks over gehoord. Want die horen dan, ik heb toch een, een of twee berichtjes van het NOS bij zitten, die horen helemaal niks. Geen achtergrond, niks. Ja, behalve dat ze een nieuwe naam hebben. Al-Qaeda. Uh, ISIS. ISIS, ja. ISIS. This is de Islamic State of Iraq en Syria. Ja. ja, leuke afkorting. Dat is ook uh, een van de meest duisterste ja. uh, 4D uh, figuren die er is. Uh, de Imana van de Amalekie, de ISIS. Uh, De Egypten waren ook heel groot mee. Hè, met ISIS. Ja, het is een, een Illuminati ding. Ja. Uh, leuk gekozen. Daar hebben ze wel even creatief over uh, vergaderd. Hoe gaan we het noemen? Ja, dat ah, is, is Dubbelzinnig. Net zoals wij met onze titokjes ook doen. Ja. Even kijken, well, hoe uh, heet Syrië? Waar heb ik die staan? Syrië is de, de rechtwoner. Ja. Want uh, daar beginnen we maar even mee. We begonnen met Syrië. Uh, hier een korte clip. De Syrische rebellen. De, de rebellen tegen Assad. Ja. En uh, wat al eerder bekend was, was dat die rebellen ook weer onderling allemaal verdeeld waren. Ja, dat is een grote strijd. Met. En nu zijn die rebellen onderling elkaar aan het bevechten. En daar begon het, daar begon het deze week namelijk mee. Moet even chronologisch het verhaal even opbouwen. Ja. Hier begon het deze week mee. Allemaal zijn ze tegen het regime van president Assad. De troepen van de Al-Qaeda terreurgroep ISIS en de Syrische rebellen. Maar nu zijn die twee groeperingen met elkaar in gevecht geraakt op verschillende plekken in het land... Er zijn al tientallen doden gevallen aan beide kanten. Vrijdag sloeg de vlam in de pan. Demonstraties tegen Al-Qaeda. Vrijdag. Op verschillende plekken in Noord-Syrië. Dat is volstrekt nieuw. ISIS is de naam waaronder Al-Qaeda hier opereert. De demonstranten dragen witte maskers. Daarmee geven ze kritiek op Al-Qaeda, die altijd met bivakmutsen door de stad lopen. In het dorp Kafar Taharim Kafar. naderen de demonstranten een checkpoint van ISIS. Gezellig hè? Net als bijna drie jaar geleden, toen de Syriërs protesteerden tegen het bewind van president Assad, wordt er geschoten op de demonstranten. Dit keer door ISIS. Mohammed! Op vele plekken in Noord-Syrië breken gevechten uit tussen rebellen en ISIS. Dat is een jongens. Een beetje Alle arresteren op straat iedereen die een wapen draagt en niets meteen herkend wordt. ISIS heeft bijna een jaar grote successen geboekt op het slagveld tegen regeringstroepen van Assad. Met autobommen openden ze poorten van militaire bases, vliegvelden en gevangenissen. Waardoor de Syrische rebellen belangrijke plekken in handen konden krijgen. Hoe vaak je die maar zin hoort, joh. Maakte de bevolking ook heel erg bang met meedogenloze rechtspaden op straat. Verslaggever Lex Runderkamp is bij de Syrische grens in Turkije. Lex, die Al-Qaeda-strijders hebben die in een verklaring al van zich laten horen. Ja, gisteravond al ja. Uh, heeft ISIS een verklaring uitgegeven op, op YouTube. Oh. Uh, ja. Daarin hebben ze laten weten dat ja, ze nee. een eis stellen aan de rebellen... ...als die niet binnen 24 uur... Dus of ja, over een paar uur af. Ja, maar eventjes. Hè. Dat is altijd uh, Al-Qaeda-linked uh, groepen. Ja. Al-Qaeda zelf, of Al-Shabaab, of Mokhtar al Mokta, of, ...of al die sch ja. schetsorganisaties door de CIA... ...en Saoedi's gefinanceerde... ...ik moet goed zeggen, door de, de Saoedi's gefinancierde ...groepen ja. door de CIA opgeleid en dan, weet je wel, ja. dan is het altijd hetzelfde liedje. Absoluut. Altijd. Nou ah, dat goed, namelijk, het kan niet anders werken volgens, volgens een bepaald programmaatje. Maar de mensen bij het, gel. <laughs> ja, hè? Dat is het. <coughs> Baren ja. ze iets nieuws verzinnen als ze... Maar, maar, maar, wat ik wel eigenlijk wil zeggen, want ik was het even kwijt, is... is, is, is uh... Je hoort gevechten, bam, bam, bam, kapotgeschoten ge, geschoten steden, alles. En ze krijgen het op de een of andere manier altijd voor elkaar, al Qaeda Om uh, te twitteren of op YouTube iets te uploaden. En wat eerder hadden, over die verified accounts. Uh, ja, ja nee, maar... Nee, dat is het eerste wat je doet. Je zit in een kapotgeschoten stad, man. Hè. Dan heb je echt zeker internet meteen. Natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel onzin altijd. En de rebellen en, en, en, en, en de Syriërs, en, en gewoon de ga je die aan de andere kant staan, die hoor je nooit op Twitter of zo. Het is altijd Al-Qaeda die je op Twittert of YouTube of. Fuck ze. Stoppen ze, dan gaan ze zich terugtrekken van de fronten waar ze samen tegen Assad vochten. So, moet je dit echt een nieuwe fase in de burgeroorlog noemen? Lex? Je moet niks. <laughs> Ik denk echt dat je dat zo kunt noemen. Die openlijke vija vijandschap tegenover ISIS, is, dat was tot nu toe uh, onbekend. Men was niet heel gelukkig met die beweging hier, maar ze zagen ze inderdaad als, als uh, goede strijders. Het opent nieuwe perspectieven misschien voor de rebellen. Omdat ze het Westen laten zien dat ze optreden tegen uh, ja, wat wij uh, de terroristische organisatie Al-Qaeda noemen. Dus misschien dat ze iets meer oor vinden in het Westen. Het heeft ook zeker gevolgen uh, voor onszelf. De uh, Nederlandse kant is dat natuurlijk ook in dit conflict. Mm -hmm. We hebben jihadisten die uh, naar Syrië ja. zijn gereisd. Jihadisten. En hoe hun lot op dit moment uh, is, weten we niet. Maar die komen voorlopig niet makkelijk meer naar buiten. En dat betekent ook dat mm -hmm. mensen die in hoe Nederland het, denken crap. dat ze kunnen gaan vechten in Syrië om ja, de jihad te strijden. Ja, die zullen het heel moeilijk krijgen om het oh, land yeah. uh, nog in te komen. Oké, okay, Lex, vanaf de Syrische grens. Ja, wat wat is er nou aan jihadisten uit te leggen dat het moeilijker wordt om het land in te komen? Ja. Vorige week wouden ze nog en, en hij, doodschieten. Ja, en, en nu, nu zit hij er ook mee, die verslaggever. Ja, ja Het was heel we... moeilijk om het land uit te komen. Well, Hoe gives a damn. Dat is het was niet, niet makkelijk hoor, het wordt er niet makkelijk. Die, je... Eerst wilden we niet dat ze daarheen gingen. Oh, dat moeten ze niet doen. En nu zitten ze er. En dan... ja, het wordt er niet makkelijker om dan weg te komen. Nou, laat ze lekker... Nou, uh, ja, ik zie daar weer wat weg uh, ja. uh, te... ik roepen en zichzelf opblazen of zo. Als ze niet moeten gaan. Mm. Wat een gelul. Maar dat uh, Isis is de naam. En uh, ISIS is niet alleen in Syrië, maar ook in Irak. Ja. Uh, even kijken, wat ik een hier genoemd, ISIS. ISIS tijdst het ook Irak. Het ja. klinkt als een soort van orkaan of tyfoon, maar het is. En zo sterk zelfs, in 2013 heb ik gehoord, het uh, meest bloedige jaar in Irak is geweest, ja. sinds Saddam Hussein gevallen is. Ja. Dus onder Saddam Hussein. was het nooit zo. Was nooit zo. Ja. En nu is het helemaal los. Maar dit was nog aan het begin van de week, toen het nog redelijk. redelijk onder controle was. Uh -huh. ja, die terreurbeweging die banden heeft met Al-Qaeda, dus is niet alleen in Syrië actief, maar ook in Irak. In de provincie Anbar hebben ze grote delen van de steden Fallujah en Ramadi ingenomen. Maar de Iraakse regering is vastbesloten om die beweging daar weg te krijgen. Deze beelden zijn vrijgegeven door het Iraakse leger. Ze tonen een bombardement op een schaalplaats van ISIS in de Iraakse provincie Anbar. Om de buitenwereld te laten zien dat het leger nog steeds alle touwtjes in handen heeft. Nou, oh. ja, het leger van de Irakse... Er, er wordt een nagestring gevochten tussen Iraakse troepen de en de ISIS-rebellen. Toch heeft de Iraakse regering er alle vertrouwen in dat het leger de steden Fallujah en Ramadi weer snel volledig in handen krijgt. Maar de gemaskerde militanten van de aan Al-Qaeda gelieerde terreurbeweging winnen nog steeds terrein. Het Iraakse leger zou een grote aanval op Fallujah voorbereiden. De gevechten in Fallujah en Ramadi hebben al aan tientallen mensen het leven gekost. Nou, je zou zeggen dat, dat wat jij zegt, het Iraakse leger, loopt er over drie dagen zo eroverheen, toch? Dat zou je denken, want dat deden we in het verleden toch ook? Ja, dat was niet het Iraakse leger. Dat was het Amerikaanse leger. Waar we zometeen in de volgende clip over te horen krijgen. Ja. Want die hebben in Fallujah, in 2004 of zo, is dat één grote. Ik heb straks ook een clip die heet gewoon letterlijk Killzone. Want het heet nu oh ja, Killzone hebben ze er inmiddels van gemaakt. Want ja. om de chronologisch, in de loop van de weken werd het steeds erger, namelijk. Hier is nog. Oh, <carbono3> ja, oh, pakken we terug. Ja. Toen kwam een dag later kwam het bericht dat Amerika eh, drones stuurt En eh, hoe noemen ze die dingen Kill, die raketten? Kill, weet ik veel. Help, Hellfire. Uh, Hellfire. Hellfire en hier. Daar moeten ze vanaf, die sturen ze een tijdje terug naar uh, Syrië. Ja. Hellfire, ja, die hebben ze kwijt. Ja, en toen, en toen haakte het NOS-journaal een beetje af. En toen heb ik van Russia Today, de volgende clip yeah. van hiervan. Want die zijn natuurlijk wat leuker, hè? Ja. Wij krijgen een beetje die pro- westers westerse dinges. Ja. En die Russen, die, die klakken ja, die er ook uh, oorlogsveteranen, Amerikaanse oorlogsveteranen in die in Fallujah gediend hebben. En die uh, tientallen makkers in, de, makkers in de strijd verloren zijn. En die dan even mogen lopen kanker op, uh, op Amerika. Dat ze het zo naar de kloot en dat hun het altijd al gezegd hadden. En, dat nu het handloopt. Maar Amerika heeft dus drones en alle raketten, hellfires en shit. Uh, dit clipje is dat was de volgende. Fallujah Fight. On well, to other news now. The US war in Iraq may have ended more than two years ago. But Washington is now rushing an emergency shipment of drones and missiles to the country. The firepower is designed to help the Iraqi government retake the city of Fallujah. Which has been overrun by Al-Qaeda linked militants. Earlier, extremist forces crossed over from neighboring Syria, joining up with their allies in Iraq. The radicals want to set up an Islamic state, and their ranks are swelling with thousands of new recruits. Iraqi leaders have been struggling to control the country in the aftermath of the U.S. withdrawal two years ago. Iran has also offered to help Baghdad, Iran. and analysts say the Islamic state will fill the gap left by America. But we have seen in this town in Washington for the past three years been some sort of a disinterest in Iraq. You know, like Iraq does not exist or it's off their radar screen. So um, it really, it's a volatile situation. The military was never prepared. It was always predicated on sectarian lines. Uh, unfortunately, it is, does not have the kind of weapons that it needs to fight this fight. It doesn't have combat airplanes. It does not have combat helicopters. Iran's ally in the area, its biggest ally. Is Maliki, so they are not going to stand by idly and see the country break up or going to war or being indeed uh, uh, Maliki overthrown by Al Qaeda type So they, I expect that they would uh, come to his aid or at least with in terms of arms and supplying arms and so on, because the U.S. so far has fallen short of doing that jobs. The jobs. Dan kan ik me heel sterk vergissen? Hè? Nee. Maar ik heb net gehoord nou dus dat Amerikaanse leger, Amerikaanse overheid. ...die stuurt drones en raketten ja. ...naar het Iraakse leger, leger de ja. Iraakse regering... ...om rebellen in het land te kunnen bestoken. Ja. Was het feit dat Saddam Hussein rebellen in zijn land... ...bestookte met raketten niet één van de redenen... ...waarom we ooit daar als eerste naar binnen gingen? Nog, ja, di nog dichter bij huis. Waarom moet Assad weg? Omdat het zijn eigen mensen bombardeert. Ja, ja er zit een van de twee volgende clips zit het ook in hoor. Van Russia Today. Want die melden het wel wat we in de westerse media niet horen. Nee. Wat gewoon iedereen zich moet afvragen: van, is het niet een beetje heel erg krom? Zie je ja, hier? En ja, direct daarnaast Irak en, en dan is het totaal omgekeerd. Ik zou dat moeten zijn? Zal maar dat was een heel slecht mens. Want die bombardeerde zijn eigen mensen. Ja. En nou gaan we het leger zelfs de raketten geven om hun eigen mensen te bombarderen. Dus en elke en keer. En dan rebels. Ja, ja, ja, ja. En uh, we komen straks op conclusies hoor. Ik, ik draai gewoon even de clipjes af. De volgende is gewoon Zone, hebben ze het inmiddels genoemd. Ja. Yeah. Zone in uh, Fallujah. 25 Al-Qaeda-link militants have reportedly been killed by an airstrike in Iraq... ...where government forces are on the offensive against Islamist insurgency. The violence is being fueled by the conflict in neighboring Syria... ...with militants apparently surging back and forth across the border... At the center of the fight in Iraq is the city of Fallujah, as Ganesh Jikan now reports. Residents of Fallujah, who'd seen hell during the U.S. occupation, now face their own army's assault on the city. The Iraqi government has lined up tanks and loaded occupation. fighter jets, preparing to drive al-Qaeda-linked militants out of the city. The U.S. is packing more hellfire missiles and other weapons for the Iraqi army to use. And everybody knows when the bombing begins, there will be blood. Brian Becker with me. Brian, so many innocent Iraqis have died in terror attacks. Do you think this anti-terror assault could turn out to be just as deadly as terror itself? It could be even more deadly. The people of Fallujah have been through this before. In 2004, twice, the US Marines committed huge war crimes against the people of Fallujah. They can, they called Fallujah a kill zone. Anything that moved was killed. When you declare a kill zone, you say everything that moves must die. Everything that moves must be a terrorist. Everything that moves uh, is a legitimate target. Who then dies? Who then suffers? It's the, p the people of Fallujah themselves. Of course they don't want to live under al-Qaeda, but do they want to live under these kind of military assaults paid for by the United States <laughs> with arms from the United States carried out by the Maliki government, which has also been uh, brutal against the residents in Fallujah? I don't think so. Crucial question. Thank you. Thank you, Brian. No doubt there is an urgent need to drive these militants out. After all, how can you allow extremists to run towns, gain territory, expand? But then you also have to ask, if you see bombing as a viable option in order to drive I extremists so. out of residential areas, how different is it from what Bashar assad is doing? Yeah. In Washington, I'm going to check on RT. Yeah, conflict in neighboring Syria has helped fan the sectarian tensions in Iraq. Some observers blame Washington for paving the way to the strife that's engulfed the country. It's clearly the result of the U.S. war in Iraq that has given way to the, the kind of sectarian fighting we're seeing in Iraq. You know, the, the existence of these sectarian-based political parties, the, the Shia-led leadership in Iraq, led by Prime Minister Nouri al-Maliki, was put in power and remains yeah. kept in power by the United States, who provides the oh, money, oh, the oh, arms oh. to keep his government in power. That government has been not only incredibly corrupt and not only incredibly incompetent in terms of <laughs> dealing with the, the needs of Iraq to rebuild from these years of war, but also has been incredibly sectarian in terms of what it makes accessible To various communities in Iraq. So you have this scenario where the Sunni population, which is the minority, but large minority in, in Iraq, ...feel completely disenfranchised, disempowered, disconnected from their own government. Ja, where this verhaal op uitkomt, hè? Is, is moet je de from eens bijpakken van, dat, uh, van dit gebied. Ja. Je kan hem voor je houden. Hè? Ja. Je hebt uh, links. Zeg maar links onderin Syrië. Ja. Daarnaast Irak. En wat ligt erboven? In het midden. Ze willen dus in het. In het, in het van Syrië in Irak en Irak. een islamitische ISIS maken. Ja. Islamitische state. Ja? Islamitische Ze Van ja. uh, Soenieten, ja. Sunnitische Al-Qaeda. Wat ligt er pal tegen dat gebied aan? Iran. Ja, ja Iran. Dus... Dit is meer. En heb... geprovoceerd kan je het niet. Nee. En ik Iran als... Dit is gewoon Iran vragen. Dit is gewoon letterlijk Iran uitlokken om mee te gaan vechten. Wat ze al doen in Syrië. Ja. En waarschijnlijk hier ook gaan doen als dit uit de hand loopt. Ja. Dit is gewoon aan je, aan je, aan je, in je voortuin uh, een islamitische uh, staat van uh, totaal tegenovergestelde neerpleuren. Ja, maar dat is alsof, en, en, en daar is wel al, altijd een al oorlog over geweest tussen Iran en uh, Irak. Dus dat is een vrij makkelijke trigger. Ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, het, wordt, uh, het wordt met de dag erger joh. Dit, dit, dit is al uit de hand gelopen en gaat alleen maar erg uit de hand lopen. En, en, en alle, alle sluizen worden nu opengezet. Ja. Uh, want ik heb uh, expres even het 6 uur journaal zitten luisteren. Want ik deze clip had ik van Russia Today. Maar ja. ik iets hoorde en ik denk, wow, nu gaat het pas echt aan de klauwen lopen binnen een paar dagen. Met het NRS die had het alleen maar over uh, Willem-Alexander en over, weet ik waar was het over hadden. Ik ben het al lang vergeten, zulke crap is het allemaal. Uh, maar uh, er zijn een aantal honderden uh, van die Al-Qaeda militanten die zich ergens gevangen hadden, die zijn vandaag bevrijd in uh, Syrië. Ja. Dat is dit bericht. Several hundred captives of a hardline rebel group linked to al-Qaeda have been freed in Syria. They were being held, held by fighters from the Islamic State of Iraq and Levant, who are one of the most radical jihadist militant groups in the region. Let's now get more from RT's Middle East correspondent Paula Slier. She joins us now live. Uh, Paula, it seems this al-Qaeda-linked group is becoming more and more dangerous and poses a serious threat to even those who fight against President Assad. Please tell us more. Well, certainly this group is looking as if the actions it carries out are increasingly horrific. There is video that is circulating of a terrible execution. The video is unverified, but it comes from the Syrian city of Aleppo. And what we see in it is people who have been killed by this Al Qaeda affiliated Islamic State in Iraq and the Levant, which is calling itself the ISIS. What we understand is that the people who are killed are reportedly from the Free Syrian Army and also some Germans. As you see, they were shot in Germans. their heads. As hmm? So, I'm Germans? Nee, nee, nee. Wat? Wat? Wat? <t� Master> ze zegt de, de, de slachtoffers waren... Uh, Zegat, zal ik het zo? Ze komt wat vertellen. Ze gaat ze ook vertellen wie, wie de financiers zijn van dit gedoe. ...zijn van de Free Syriëne Armee en er zijn ook sommige journalisten in de Zoals je ziet, zijn ze in hun hoofd as worden. Well as zijn ze Now, this comes after these Islamist rebels captured the headquarters of Aleppo. And what we're witnessing increasingly is opposition killing opposition. The Free Syrian Army is certainly horrified by the rise of these radical rebel groups. There's no denying that the ISS is worse than the Syrian president Bashar Assad. <tie> Fighters oh. of the I. So, huh? that, that's what I've asked There are people who are and They look like that, the you know what? Hmm. Is het heel geloofwaardig dat als je vrienden afgeslacht zijn in veel wat dat je dan als een soort Urkermannenkoor met z'n allen op de achtergrond liedjes gaat zingen? Want dat doen ze altijd, hè? Ja, deze clip ook, ja. De oh, oh, oh, oh. Zijn, die terugroepen zijn altijd met z'n allen in een soort koor. Oh, oh, oh. Het is net van die Peruviaanse panfluiters. Ja, van een... een... irritant die irritante... Ze zichzelf Ze zijn in Portugal mooi uitzicht aan... Het ja, is irritant. Ja, oké, okay, ik draai nog even verder. Hij is nog even eventjes. We're using the Children's Eye Hospital as their central detention facility. And dozens of bodies were discovered inside. They appear to have been executed... Those who survived and some of the eyewitness reports that are coming through say that their treatment was worse than they were ever treated by the regime's intelligence. One of them saying that he was praying that bombs would drop, that planes would drop <laughs> the bombs to put an end to their ordeal. Now fighters of this same group, this ISS who are behind executions and kidnappings in Syria... ...are now controlling key cities in Iraq's biggest province. With researchers and analysts saying that the rise of radicals in the region... ...is largely fueled by the US policy. So certainly a very worrying picture unfolding in this region. RT's Middly's correspondent Paul Sleer with the details. Paula, many thanks indeed for that report. Ja, ja, ja, Ik dacht dat er ook iets over Saudis bij zat... ...maar dat was een andere clip dan die ik weggetiefde. Maar de Saoedi's die, die, die, die, die betalen met al dat oliegeld, betalen ze die shit. Hè? Ja. En, uh, en dat doen ze al heel lang. Dat doen ze al jaren. Al die oorlogen <gacht> daar, worden daar gefinancierd. Dat, dat doen ze al jaren. Ja. Sionisten, Saoedi's en, de, en de, de Amerikanen. Maar dat zijn ook Sionisten. Net zoals de Amerikanen niet over één kam moet scheren. Want hun regering zijn ook gewoon, uh, weet ik veel wat ze aanbidden. Saoedi's helpen ook alles. Hmm? Saoedi's zijn een vrienden aan Amerika. Dat is dan, ja, hoe raar het ook is, hè? Als je het gewoon even, groen, dus even logisch nadenkt. Maar, nadenkt. maar met zijn vrienden, de is een in de Soediarabie, het enige land waar er geen flikker gebeurt. En Qatar en... Uh... Ze hebben wel op de, op de Russen te kankeren van uh, een zogenaamde anti-homo-wetgeving. Maar in Zuid-Arabië en in, in, in sommige andere landen, dan mag je als vrouw helemaal niks, hè? Nee? Dan staat het gewoon in de... Dan mag je volgens de wet gewoon je vrouw verkrachten. Dat mag. Uh, zeg maar, Dat ze staat mag, in in in in, in, in Sharia aangeven. law. Ze mag niet het aangedeelden. Ja, precies. Want dan uh, word je geëxecuteerd. Ja. Net serieus zo. Dat is nou Dat mag. Maar andere landen die wel zoiets iets doen, die worden meteen op de vingertje gekrekt, vrouwen, weet het vingertje wel? Er is een land waar vrouwen die verkracht worden, uh, als ze worden, als hoer weggezet worden. Ja. ja maar, dat, dat, maar dat is niet erg, want... Maar andere landen, zoals, zoals, zoals Noord-Korea, ja. die mogen niks. Okraaier mag niks. Mag helemaal niks. Nou. nou. Ik heb daar meerdere berichten van. Maar eerst die oom. Die oom van Kim Jong-un. Die, die, is... die vieze schurftige rat. Ja. Zoals Kim Jong-un het zelf zei. Ja. Die, die verradende... verradende rotte rat. Die luizende pels van het schitterende land. van Ja. Nootreur. Die hadden ze geëxecuteerd. Nou, dat denk je. Die schieten ze gewoon door zijn kop heen. Of doen uh, het heel erg uh, menswaardig. Zoals de Amerikanen doen. Met een lethal injection. Of een, uh, of een elektrische stoel. Nou, ik denk Kim Jong-un wel... Uh... Ik denk dat hij hier uh, nog... Maar dat het zo erg was, ik, ik gooi het er gewoon in joh, dit geloof je niet? <laughs> Waar heb ik hem? Okay. Shocking details have emerged of the exact manner in which the uncle of North Korea's leader, Kim Jong-un, was brutally executed. Mm -hmm. With a report saying he was stripped naked, thrown into a cage... Before being eaten alive by 120 starving dogs, <laughs> according to Hong Kong newspaper Wen Wei Po, the <coughs> executions of political prisoners killed by firing squads with machine guns. Yang Song Fake and his five aides were torn apart by a pack of ravenous dogs who had been starved <laughs> for three days. Three days. The execution lasted one hour no, no, and was monitored hole. by the dictator and 300 senior killer. officials. The report cannot be independently confirmed and some experts have questioned whether China is using the Beijing-controlled newspaper to spread anti-North Korea propaganda. Yang was long seen as the power behind the throne, and a key policy advisor and mentor to Kim Jong-un from when he assumed power in 2011. But last month, the four-star general was dismissed from his top military post, and branded a traitor who tried to overthrow the country's <laughs> leadership. but this <laughs> is er is dus iemand in zo'n zo land dan, en dan moet je besluiten hoeveel honden gaan we loslaten. op die, op op die, die, kraft, op die verraaien. Mm. En, en waar is dan de afweging dat je denkt. 120? Dat is een goede aard. Uh, 120 starving ja, dogs. 40 starving dogs. Zou je die niet ook wel iemand op kunnen treten? Hoe kunnen we, Hoe kunnen ze allemaal tegelijk? Nou dat is net zoals bij die zombiefilms. Er kunnen maar een bepaald aantal zombies. Kunnen vreten aan het lijk. Ja, maar ze gaan je, niet allemaal Maar die andere ga... zombies stonden altijd achter te dringen en is zoals in de serreus zitten om zo. Ja. En die praten niet, hè, zombies. Die gaan. <truh> walking Dead heb ik het over, hè, zombies. Echte zombies. Echte, echte, echte, echte zombies. En maar die staan allemaal in zo'n pek eromheen. Ja, die krijgen niks. Die krijgen uiteindelijk misschien. Ja, niks. Ja, maar een bordje af, lekker. Raar is dat, hè. Net zoals 120 starving dogs, zo gaan we erop. Slaat nergens op. Dat belachelijk. Misschien dat vijf of zo. Acht, tien 10, 10 zijn de honden die echt. Een... Nou, allebei de benen, armen, vier, zijn hoofd, 5. Honden zijn er niet ja, bekend. 8, honden 8. zijn niet bekend om het sociale als ze denken van. Nou, ik ruk er een been af en niet verded ik dan nog een keer in 24 stuk. Spleetogen zijn niet heel erg groot geschapen volgens mij. Nee, de, bieden, de... Dus daar hoef je geen aparte hond op te zetten. Het je dat. Nee, uh... <laughs> ja, grapje. Ja. Uh, Wat ook leuk nieuws. Ja. Want, uh, gisteren, 8 januari, toen uh, was uh, Kim Jong-un jarig. Ook al? Ja. Hij is ook een steenbok. Hij is ook een steenbokje. Ja. bij ons clubje. Daarom is hij ook zijn koppen gaan geweest Ja, dat is in ieder geval zijn pal als en wat, wat wat doet Kim Jong-un op zijn verjaardag? Die wil basketball zien, want daar is hij helemaal lijf van. Ooit oh, nog uh, na een of andere executie van 120 starving doods? Nee, nee, als hij echt er, iets doet, zijn we een wel leuke dingen. Ja dat, ja, dat gaat Hij dat gaat een zangfestival, en hij gaat uh, skiën, zijn eigen ski-resort. Hij, hij, hij komt niet zo gek over als dat hij in werkelijkheid is. Nee. nee. Maar het was een verjaardag en hij dacht, oh, ik wil een mooie basketbalpartij zien. En dus uh, liet hij zijn maat uh, is Robman overkomen. En, uh, en die heeft een potje aan basketbal gedaan met een hoop andere Amerikaanse uh, basketballers. Ja, nog zeker. Ja. ja. Maar er was in Amerika fucking veel kritiek op. Het ja, was je. schandalig dat Robman daar naartoe ging. Schandalig. Ja, dat kan je niet maken. Nee, dat kun je niet maken. Nee, want dat gaat tegen de propaganda in dat het dat, van de starving dogs en uh, al die cruel, cruelies Luister maar eens naar het clipje. Uh, op 40 seconden, daar komt John McCain. En die heeft zijn visie op uh, Kim Jong-un en op Robman. Over Zionisten Heel gesproken. Heel erg interessant om te luisteren, want die man is... Oh ja, over Zionisten gesproken, ja. Basketbaldiplomatie noemt hij zelf. De Amerikaanse oud-top-basketballer Dennis Rodman. En hij vindt dat hij goed werk verricht met zijn bezoekjes aan Noord-Korea... en aan zijn vriend, de Noord-Koreaanse leider, <laughs> Kim Jong-un. Vandaag is de excentrieke sportman uitgenodigd... om op de verjaardag van Kim een potje basketbal te komen spelen. Happy birthday. <lacht> we erop, dat in een liedje. Voor het begin van de wedstrijd zingt Rodman de dictator toe... die 31 zou zijn geworden... Buitenlandse media mogen Kim niet filmen. Met zijn oude basketbalvrienden neemt Rodman het op tegen de Noord-Koreanen. En dat partijtje wordt hem thuis niet in dank afgenomen. De Amerikaanse regering distancieert zich van zijn bezoek. En ook Amerikaanse politici laten hem afkeer blijken. Ik denk dat hij een idiot is. <laughs> guy man heeft een gulag van 200.000 mensen. Dat is volkomen ontspannende cruelty. En hij heeft ook missiles en nucleaire weapons. Dus so het is niet een child's game hier. Goldman <laughs> bezocht Noord-Korea drie keer eerder en noemt Kim Jong-un inmiddels probably... in zijn beste vriend. Dus dit was John McCain, <laughs> die zegt over Kim Jong-un, ging dat wel maar The guy is an idiot. Ja. Yeah. He runs a gulag, een kamp, strafkamp. Of projectie gesproken. Of 200.000 people. En so. And he has nuclear weapons. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, Amerika, Guantanamo Bay, alle andere onbekende CIA-gevangenissen in het buitenland waar er altijd sprake over is geweest. Uh, Abu, uh, Abu Ghraib. Ja, uh, al die gevangenissen waar ze, waar ze illegaal, zonder protest, zonder, zonder, zo. zonder proces al die mensen ja. vasthouden. Ja. Uh, Amerika heb, uh, heeft Amerika nucleaire wapens? Ja, ik ben er een paar, geloof ik ja, ja dus er zitten ook wel Er redelijk... schijnen zelfs een paar ook ja, hier niet heel erg ver vandaan te zijn schijnen hier liggen uh, en, ze liggen ja, overal redelijk verplaatst uh, uh, ze schijnen wel ja ze hebben ze dus niet allemaal in eigen land liggen ze hebben wat uitbesteed nee we hebben op duizenden ze hebben dus, er dus zoveel liggen dat ze het irakse leger een hele hoop van die dingen geven ja ze kunnen ze uitdelen als snoepjes geen dat is dan. toch een beetje vreemd hè zo die dan uh... ...over Kim Jong-un andere maat, maatstaven heeft... ...als over zijn eigen uh, regering. Ja, maar dat is John McCain uh, ten voet uit. Ja. Hij, hij ziet er wat slimmer uit dan John, Kerry, John F. Kerry. Want het zijn allebei gewoon verslagen... idioten Het zijn twee verslagen-idioten die ze constant het woord laten doen. En dan, dan krijg je nog een stukje waarin Robman... Uh, ...die is aangevallen die gaat ze nog een klein stukje verdedigen. Hij zegt het allemaal te doen om Noord-Korea uit het isolement te halen. This is not about me. Maar als een interviewer van CNN hem en zijn mate iets te kritisch aan de tand voelt, ontploft hij. No, no, no, no. I'm to to him. No, don't a I'm a ass what the hell you think. <laughs> I'm sending you. Look at these guys here. Look at them! Feit blijft wel dat Rodman een van de weinige Amerikanen is die contact heeft met de Noord-Koreaanse leider, die sinds 2011 aan de macht is. <laughs> ja, ik heb dus ook een clip van, uh, van Dennis Rodman, van uh, Novum Nieuws, van het uh, persbureau. Yeah. En daar is hij wat langer aan het woord. En uh, dan vraag ik aan jou en aan de luisteraars. Hij een gegeven moment heeft hij het over, it's all up for the wall. The wall, the wall. The world. Dus, ja, het kan... Well, uh, the wall, the world. The world, dat kan toch ook nog zijn. Maar wat, wat zegt hij? The war, the wall, the world... <laughs> Ik heb wel echt een paar keer deze clip zitten luisteren. Ik, kom en, ik, ik krijg het niet. Je, je, je hoort wel wat ik bedoel. Ja. Maar hier gaat hij dus ook echt... Uh, ja, ik vind het gewoon... het uh, raakt me in mijn hart hoe hij hier over zijn vriend praat. Ja, ja, maak je me. Ja. I love the guy. The guy is my friend. Forever and ever and ever. Ah. Lovende woorden van Dennis Rodman voor Kim Jong-un. De Amerikaanse basketballer komt superlatieve tekort... ...om zijn vriendschap met de Noord-Koreaanse leider te omschrijven... Oh we all love played you public. That all you do is baby. a ball man. Guess what? You know, it's in winning the Well, we know we need Let's go out there and have a good time and fact, I keep this over and over. This is for the world. For the De oud NBA speler trekt zich niet aan van de kritiek die hij krijgt in zijn thuisland. is is The wall. De oud-NBA-speler trekt zich niets aan van de kritiek wall. die hij krijgt in zijn thuisland. De extravagante Rodman the wall. is met een delegatie van zeven oud-NBA-spelers vertrokken naar Noord-Korea. Dat is bijna een Ook speelt hij, hij tegen legnet de verjaardag van Kim een wedstrijd. Dit is mijn present van de wall. Dat weet ik ook weer. Ik denk dat het misschien wel world... Wow, the world. Wow, the world. Wow. The world. Yeah, maar the world. The world heeft een yeah. hele echt je wel Misschien dat er mensen zijn die hem wel kunnen bestaan. En niet ons uh, kunnen ja. uitleggen. Of in ja. een, of, of, of nog iets anders eruit halen? <laughs> ja, maar dit, dit, dit, ik vind het wel leuk hoor. Het maakt het nieuws wel leuk dit. Natuurlijk. Ja, al die Robben. Die krijgt een godsgeur voor geld. Die krijgt een ja. godsgeur voor geld. Die krijgt voor geld. Die en gelijkheid. Want hij gaat naar de grond. Maar Robben die kan nog wel overtuigen. spelen. Die is mijn friend is my best friend. Friend. friend in the world. Ever. Prachtig, ja. Man. Hij meent het volgens mij ook nog. Ja, ik denk ik ook. Want hij hebben ja. straks in die clip van jou echt, echt heel kwaad, weet hij. Ja. Je moet niet fucken met zijn vriend. Hij is My best friend, friend in the whole world. Kim Jong-un. Wie kan dat zeggen? <laughs> <Ja>. <laughs> hij zegt op constant. Ik bedoel, als je ook van Kim Jong-un bent. En je doet maar iets verkeerd. Dan voeren je 120 honden. Maar ja Rob en die komen zeggen. The guy. The guy this. The guy that. Prachtig, <laughs> de, ja de guy. Ja, dat prachtige. Maar hij is ook echt zijn vriend. Ja. En, en, en die Kim Jong-un, die, uh, die heeft gewoon gestudeerd in Zwitserland. Hè? Ja. Dat is helemaal, weet je, het verhaal, als je het aan iemand vraagt hier op straat of zo, dan Kim Jong-un, die, die is opgevoed in Noord-Korea, dan kom je ja. nooit in de buitenlucht, weet je wel. Ik ja. altijd in Noord-Korea, maar hij heeft gewoon, gewoon uh, gestudeerd in ja. Zwitserland. Hè? Hij was fan van de Chicago Bulls. Ja. Weet je wie ook nog uh, fan van de Chicago Bulls is? Ja. Weet je niet? Wie komt er nog meer uit Chicago? Een of andere wereldleider. Uit Chicago. Obama. Ja, Obama. Wow. Dus dat, dat is, probeert Rodman ook elke keer te zeggen. In zijn Rotman taaltje. Ja. Uh, want die weet dat ook. Want uh, Barack Obama die gaat uh, vaak genoeg heeft hij het over de Chicago. Bulls. Dat hij altijd geheim had. de dus seizoen ja, ja, uh, yeah. Bulls. Bij de Bulls. Rodman die heeft wel eens een keer gezegd van. Ja. Ik zie het probleem niet. Hij is fan van de Bulls. Hij is fan van de Bulls. Let's play ball. <laughs> maar daarom laten ze vinden ze Robben allemaal een idioot. Idiot. Uh, is een idiot. Ja, hij begint. Hij ook wel zijn oude dus Hij Zet hier. Wemmer. Just call the guy. Just call. Him. He just wants to call him. Call him. Nee, maar hij weet het gewoon. Hij wordt elke keer geknipt in al die dingen. Ik wil eens een keer een heel interview van hem horen. Die hoor je niet. Hij heeft een van de contract bij een van de uh, rare Amerikaanse zender TM, TMZ ofzo. of zo. Ja. Zal ik zo'n rare mode zender, die af en toe zo'n klein filmpje van hem uitzenden? Want die, die zijn ook allemaal geknipt. Ik zal wel eens een keer een heel interview van het rotman willen ja. horen. Dat lijkt me echt zo lachen, zo, zo, als je hem kan verstaan. Ja, maar ik denk dat je op een gegeven moment aan bent. Ja, daar hebben mensen misschien bij ons ook, dus... Uh, hè? Men zo ook aan. En jij ja, had ook een, een X-File nieuwsje ja? Dus, uh, we, gaan een, uh, we gaan naar Joost en Mickey's X-Files. Mensen denken wat gebeurt hier. Maar ik stond bijna in de fik. Ik stond in de band. Uh, Jozef heeft mij geblust. Ik was of fire. Oké. Okay. Zullen we jouw uh, x maar eerst? Nou, mijn x-failtje be bevalt geen clip helaas. Hm. Want ik heb het alleen gelezen. Maar uh, het is wel rot interessant. Want er is vandaag bekend geworden. Dat. Uh, nee, was vandaag of gisteren. Liegen, dat in juli 2012. Boven Heathrow een uh, dat is, piloot van een verkeersvliegtuig. Ja, dat is dus het vliegveld van Londen. Hitro is het vliegveld van Londen. Ja. En daar, daar, daar In de, in de uh, sfeer van Hitro, in de buurt, ja, ergens, een paar paar maanden vandaan. Daar vloog een verkeersvliegtuig op 34.000 voet hoogte. Ja. Dus 10 kilometer is dat. Ja. En uh, plotseling uit het niks zag hij vanuit zijn rechterraam een grijze. Sigaarvormige rugby vorm. Hmm. Hard op zich afvliegen. Ja. En hij noemde het zelf een aanval. Wanneer was het? 2012. 2012. Ja, 2012. die heb ik volgens mij toen gelezen. Het is nou wel bekend geworden. Het is nou wel bekend geworden. Oh, ik ken er wel meer verhalen van zo'n keer, ja. nou, want, want misschien van vroeger. Hij is nou naar het onderzoek naar buiten gekomen. En hij zei van het was net als die van aanviel, zei uh, In een interview. Hmm. Uh, ik was er zeker van dat uh, ten eerste. Dat hij op me afkwam dat we op dezelfde hoogte zaten. Ja. Uh, en dat hij zo dichtbij was en zo'n snelheid had. dat het een klap onvermijdelijk zou zijn. Maar hij heeft nog net heeft hij wel geprobeerd om een duikvlucht te maken zelf. Maar op het laatste moment maakte dat ding in één keer zelf pas. Ging hem omhoog en ging er overheen. Uh, en hij zegt het was een rugbybalachtige. sigaarvormachtige. Uh, dinges. Schip of iets. Mm -hmm. En. dat hij ook nog groot? Nee, de groter niet, maar ze zei wel dat hij van metaal gemaakt was. Oké, oké. En. Dat is op zich natuurlijk bijzonder. Dat hebben ze nog gekeken op de radar en alles. Ze hebben allerlei dingen geprobeerd, zoals ze dat allemaal proberen te debunken. Weerballonnen. Nee, er waren geen weerballonnen. Wat is de bron van dit nieuws? De bron van dit nieuws is werkelijk iedere. NRC, Volkskrant, AD, noem maar op. Dat is de Hoedjes site die missen dit. Want ik heb er nog niemand over gehoord. In mijn mail niet. Ja, ik kijk eigenlijk niet zoveel websites. Maar ik heb er nog niemand over gehoord. Ja. Zelfs op before's nieuws niet. Want heb ik heb van de week toevallig wel gekeken wat we voor onzin die allemaal hadden. Maar dit heb ik nergens gehoord. Nee. En dit staat dit, gewoon in de kant. Dus. Dit, staat, dit, staat, dit, is, dit heb ik gewoon, gewoon, gewoon op internet gelezen. Op, op, op de gerenommeerde huis, ja. Dus je ze ook mogen noemen. En er is nou ook in één keer ik kwam een dag later weer naar buiten. Dat boven Bremen. Hm? Daar is ook een... Uh, dat is, dat is gisteren of eergisteren gebeurd. Is daar boven het vliegveld van Bremen. Is ook een UFO geweest. Ja. En die was Ook boven het vliegveld. Boven het vliegveld. En die was zo zeker zelfs dat... Uh, het vliegverkeer van Bremen, van de luchthaven... Drie uur plat heeft gelegen. Er zijn vluchten omgeleid. Uh, er mocht niemand opstijgen, niemand vertrekken. Want ze kregen namelijk steeds een melding... Dat er een voertuig, een, een, een object vloog. Op de radar. Die moet ook kalt van metaal zijn. Die was op de radar. Toen, hebben ze, uh, eh. toen is de luchtverkeersleiding, die heeft met verrekijkers vanuit de toren zijn ze gaan kijken naar de richting waar dat object vandaan kwam. Hmm. <coughs> Want ze hadden namelijk geen, geen uh, vlucht die daar die op dat moment kon zijn, weet je wel. Hmm. Toen zijn ze met verrekijkers gaan kijken. Toen hebben ze ook een object zien vliegen. Maar hij ging steeds op de radar. Of oh, wechaafron. Die was, die, was, die was volgens mij sigaakvormig, ja. dat durf ik niet zeker te zeggen. Nee, dat was een schijf van mij. Okay, yeah. Een schijf, heb ik. Geleden. En uh, die hebben ze met blote ogen ook gezien. Hebben Ze gezien dat er een object vloog, maar dat object heeft drie uur lang heeft die boven dat, die luchthaven gehangen. <laughs> en uh, waar in die periode dus wel op de radar was, niet op de radar was, alles noem maar op. Ze hebben een verkenningsvliegtuig naartoe gestuurd, die hebben niks gevonden. Uh, dus ze hebben we hem wel visueel gezien. <tie> maar toen ze er met vliegtuigen naartoe gingen, vonden ze niks meer. <tie> en dat is ook onmiddellijk weer door een grote Duitse UFO-septicus uh, uh, uh, geprobeerd te debunken. Ja, wat dan, Zeppelin? Nee. Uh, een uh, radar-engel. Een duif. Een, een radar-engel. Radar -engel. Engel? Een radar-engel. Wat is dat? Een radarengel zegt hij, uh, uh, vroeger heb je dat vaker, maar tegenwoordig met de goede techniek heb je niet zoveel meer. Af en toe, Mick, komt er komt gewoon een storing op de radar. En dan lijkt het net of ze drie uur lang een object vliegt. <laughs> maar de luchtverkeersleiding heeft met verrekijkers vanuit de toren, hebben ze dat ding zien vliegen. En dus dat op... is gelogen. Hebben niemand opnames gemaakt? Er zijn geen opnames van Maar ik heb ik met een he? verrekijker gezien. Dat ja, het een object was. Überhaupt het feit dat het in de NRC-volkskunde... Ja, dat is de grote kant, ja. Dat het daar al in staat, zo. Ja. Ik, ik, ik, ik zit er al lang aan te denken, weet je wel. Je hebt fase 1, waar we in zaten... Illuminati, controlesysteem. Fase 2, wat meer vrijheid. Orion Nordics. beetje de, de lage technologie UFO's. Ja. Waar dit ook wel bij hoort. Ja. Metale UFO's. Metale UFO's. En fase 3 later, dat komen we later wel weer terug. Energie. Maar dit is echt... Uh, ik vind eraf dat, dat we binnenkort... Uh... Een soort come-out uh, krijgen. Ja, want ook, het loopt natuurlijk ook overal uit de klauwen. Hè? Want Irak, Syrië, uh, Centraal-Afrikaanse Republiek, zuid soedan Hoe is het uh... nou? in de gaten met het maankarretje? Heb ik in de gaten al, maar dat, daar komen ze volgens mij over een paar maanden pas mee. Ja? Met maankarretje, opnames, of dingen. Want ik uh, kan er niks bij. Moet je eens via... even een beetje uh, uh, editen Waarschijnlijk moet ik ja. eerst even video's... Ja, ik weet het niet joh. Het maankarretje, fok het maankarretje. Fok het maankarretje. Fok het maankarretje. Wil wat, uh, straks boven Schiphol allerlei UFO's hangen, vind ik leuker dan uh, zo'n ja. gaar. gaar uh, Loempia-karretje Het, het, het vliegtuig van Bremen, gewoon drie uur stilgelegen. Ook stilgelegen drie uur? Kompleet stil, lang is er niks uh, opgesteden en geland. Ja, maar dit, dit, dit soort dingen heb ik dus wel, daar ken ik die verhalen van. Dit soort verhalen zijn al vaker voorgekomen, maar dan in landen waar wij gewoon normaal niks over horen. Ja, best wel. Beijing is het volgens mij ook een paar keer ja. gebeurd in China een paar keer in dat soort landen ja. in Zuid-Amerika heel veel volgens mij Mexico Israël toch ook? ja dat, dat was volgens mij een beetje een hoax die ik niet echt geloofwaardig die was een beetje te professioneel gemaakt die filmpjes vond ik uh... nee daar gingen wat alarmpjes af maar uh, Israël speelt wel natuurlijk een kernrol in uh, dit hele geheel, natuurlijk hè dus het wordt uh, misschien ook binnenkort wel uh... ja disclosure ja, op welke manier dan ook. Ja, misschien wel gang. Maar ik bedoel te zeggen, als het uit de hand loopt en al die dingen in het Midden-Oosten. <laughs> het zijn toch allemaal een beetje de oogst van uh, de krachten van beperking. Ja. Uh, die straks geoogst moeten worden. Het religieuze gedoe, geneuzel. Dat wordt nu ook uitgespeeld, hè? Ja. Dat wou ik, wou ik straks aangeven met, bij Iran. En um, voornamelijk, dat is het oude Perzië. Ja. En dan heb je Syrië en Irak. En voornamelijk Irak, dat is waar de Anunnaki, al die verhalen, alle geloven, alle religies. Zijn gebaseerd op dat Anunnaki verhaal. Marduk. Je je de zoon van Enki, Enki en Enlil. Ja. En hij is de zoon van Enki, Marduk. En dat is, Marduk is degene die ook alle Illuminati groeperingen hebben eren Marduk. Ja. Via offers, via kinderlijtjes, via van alles. Ja, bij de gangbare methodes. Ja, en, maar dat is ook al die uh, Bijbelse profetieën die uitgever, uh, uitge, ge, uitgescript, uitgerold worden, zeg maar. Het wordt helemaal uitgespeeld nu. en Het zal me niks verbazen als dat het binnenkort helemaal zo uit de hand loopt... dat we ja, iets gaan krijgen van een ingrijp. Of wat dan ook. Wat de ingrijp lijkt. En dan moeten wij als net niet gaan uitleggen gaan laten, hoe, te, hoe het daadwerkelijk zit. Jongens, er niet in. Dit is een ja. ja. Ik heb ook een... Uh, het is niet echt een, helemaal een X-val. Um, maar het is iets wat ik wel op, uh, op de alternatieve media hoorde. Ja. Veritas Radio. Van de Mel Fabregas. En daar was die gast heeft een moeilijke achternaam. Semir Osmanagic. Semir Osmanagic. Dat is een Bosnier van oorsprong. die ja. In Amerika woont. En hij is van de Bosnische piramides. Ja. En daar heeft de meeste mensen wel iets van gelezen of gehoord. Hij heeft in, hij heeft, wat hij heeft gedaan. Uh, over iemands pad bewandelen gesproken. Hij is zijn hele leven geïnteresseerd geweest in piramides. Hij ja. weet alles van piramides. Ja. Dus hij is ook naar alle piramides... Die maar van hoorde of wist als het ware, is hij geweest. Onderzoek gedaan, van alles. Ja. Uh, dat wist hij allemaal. Hij was de, een van de experts op piramidegebied. En toen was hij in 2005, was hij, voor een andere afspraak, was hij ergens in zijn thuisland Bosnië. En hij keek van het, vanaf het terras de tussencoots berg, bergen in. En hij zag gewoon een piramidevormige berg. Maar niet zomaar. Gewoon echt piramide, Gewoon echt vierkanten. Hij is zou... compleet met gas begroeid. Ja, echt huge. Mensen die... Je moet gewoon maar eens googlen naar Bosnien uh, en, en piramide. We hebben gezien en... Uh... Ja. En dat was aan alle kanten kant punt. Maar hij heeft er dus onderzoek naar gedaan. <kwijnt> uh, en het kwam wel vrij snel tot de conclusie van... Dit is kunstmatig gemaakt. En er was er niet alleen eentje. Er waren er drie. En... Uh, het mooie ervan eigenlijk is, van dit hele verhaal, en ik ga het binnenkort op Indigo Revolution zetten het hele interview yeah. van Veritas, want het is echt super interessant. Is uh, bijvoorbeeld in Egypte of in Mexico of in uh, Machu Picchu, of noem het maar op. <coughs> dat zijn beschermde um, monumenten. Yeah. Zo maar ze zeggen. Mag je niet graven. Yeah. <laughs> je mag niet onder de uh, Giza plateau gaan lopen graven. Kijk wat een leuk. Nee. In Bosnië zijn die dingen nog niet erkend. De, dus het is nog vrij de, de meeste politici die hebben zoiets van: uh, willen we niks mee te maken hebben. Dat is natuurlijk ook allemaal van bovenaf, mogen ze niks ja. mee te maken hebben. Willen we niet financieren, willen we niks mee. Dus het, het zijn allemaal uh, ongeveer duizend of honderden. Privé-terreintjes privé allemaal. Dus uh, op die terreintjes, sommige van die dingen, hebben ze ook begraven. Ja. En ze hebben allerlei ondergrondse netwerken, of tunnels gevonden. Ze hebben bij die piramides ook, omdat het gewoon land is, gewoon gegraven en metingen gedaan en van alles. Yeah. En tot op hele opmerkelijke conclusies gekomen. Wij zijn in Kanak geweest, weet je nog? Yeah. Die energie daar. Dat yeah. je binnen, je komt kanak, je kwamen aanrijden, weet je Bevolk, Alleen maar bevolking, bevolking. Ja. Wij komen in de richting van Kanak, we zijn er bijna, de, de lucht trekt open. Je open. En het is zonnig. En de energie was meteen goed. Op de eerste wandeling die we er lopen, zouden we het gewoon goed voelen. En allemaal van die hele grote healing centers, weet je wel. Van die uh, ja. wellness, hoe noemen ze dat? Spaas. spa's. Ja, wellness centers. Ja. Die mensen hadden dat niet nodig, als ze daar gewoon net zoals wij rond gingen lopen, wat je ja. Maar die energie op die, op die oude uh, bouwwerken is, op de een of andere manier, heel erg helend. Heel erg natuurlijk, hoe moet je het zeggen, organisch. Ja, het is bijzonder. Ik had ja. nooit verwacht van waar we weer stonden toen deelde die stenen op <laughs> elkaar. Ja, er gebeurt er iets, dan is er een connectie. Ja, precies. En dan hangt aan een soort van frequentie. Dat je, echt, je moeder aarde. Wij, dat zei we ook van. We voelen hier rechtstreeks moeder aarde contact. Ah, ah. Zo voelden dat ook. En dat was het ook. En die piramides. En hij heeft dat dus uitgebreid ...waar die Bostische piramide, allerlei onderzoeken kunnen doen. Ja. Die hebben precies de, de frequentie van de aarde. De Schumann-resonantie, waar we het ooit was over gehad hebben. Ja. Wat die buren helemaal omdraait en uh, dan, dan mee gaat. Mensen onder grip zetten van allerlei dingen. Ja. Maar de Schumann resonantie is heel wat anders. Dat is de was of is de, frequentie, de ideale frequentie voor ons. En hij vertelt dat ook in deze clip zo meteen hoor. Ja. Dat die heeft, dat hij heeft dat gemeten bij, uh, bij die Bosnische piramides. Het is precies 7.83. Ja. En je kan daar ook gewoon heen als toerist. En hij geeft ook rondleidingen daar. Dus uh, mochten we met wat mensen een keer gaan. Dat lijkt me echt leuk daar. Ja. En t, uh, er zijn ook allemaal mensen die bijvoorbeeld astmatisch waren of zo. Uh, gingen in die tunnels. Een kwartiertje. En kwam uit die tunnels geheeld. Allerlei, allerlei pijntjes, dingen, trauma's, shit. Geheeld. Ja. En allemaal met die frequenties en allerlei dingen. Uh, dan moest ik, ik namelijk even zo inleiden. Want anders snap je de, de clip niet helemaal. En vooral in een tijdperk zeg maar waar we dus heel erg door Fukushima bijvoorbeeld bang gemaakt worden... Yep. van al die straling, al die mensen met die geige tellers die in Amerika ja. straling opmeten... dan denk ik mijn eigen... oké, okay, ze vervangen straling op, maar wat voor straling? Van, ja... radioactieve straling. Maar dat komt voornamelijk van wifi-netwerken, gsm-netwerken... Ja. Uh, smartphones, smart meters... en haak. Dat soort projecten. En dat legt hij ook een beetje uit. Het gaat namelijk over de frequentie van de aarde... Uh, ...welke frequentie voor ons als mensen de beste frequentie is voor onze hersenen om mee te resoneren. Yeah. Dat is dus die 783. Zo zijn wij organisch bedoeld dat wij de aarde 783... ...en dat was onze uh, beste frequentie voor ons om op te relaxen. Yeah. Daar komen we best tot uiting. Alleen daar is mee gekloten de laatste jaren dus. En de piramides, die zenden dus die Schumann resonantie uit. Ja, yeah. en dus daar voel je je weer optimaal? Ja, want dat is even wat uh, informatie denk ik even om uh, wat mensen niet denken, wat de fuck gaat het allemaal? over? Ik uh, draai het gewoon even. Als, als je denkt van we moeten even pauzeren om iets uit te leggen of zo, dan moet je maar ja. laten, laten weten. Namely important for the pyramid builders. But there is another one which is so important for the humanity today. In the Underground Tunnels and on the pyramids, the Pyramids of the Sun en de Moon en de tumulus. Very low, ultra-low frequencies of electromagnetism. It was 7.83 hertz. It is called infrasound. Because our ears, they can hear from 10 hertz to 20 kilohertz. Isn't infrasound. isn't that the Sh close to the Schumann resonance? <laughs> There you go. Exactly. So, if it is... About 20 kilohertz, it is called ultrasound. If it is below 10 hertz, it is called infrasound. And 7.83 is what science calls the Schumann resonance. What does that mean? Well, everything in nature resonates. It has its certain frequencies. For example, our mother planet, it had been resonating at 7.83 hertz for millions of years. And it is a Schumann resonance. 100 years ago, Nikola Tesla, he guessed that, that the resonance of our planet was about 8 Hz. And 50 years ago, von Schumann finally got the precise number, 7.83. Well, everything in nature also resonates. The plants, the animals, the humans. The best frequency for us, humans, is 7.83. That's the best one for our physical, mental, and spiritual Abilities. And the frequency of our planet was at 7.83 until 1990. What happened after that? Well, heart project <coughs> that we've been developing here in the United States. Then cell phones, computers, laptops, microwaves, a lot of bad electromagnetism is going to the ionosphere. And from there, it's affecting the resonance of our planet. By 1994, the resonance of our planet was already at 8.5. And it's been continuously rising since mm -hmm. 94. So last year, 2012, it was already at 14.5. So. This year, 2013, yeah. 15.1, 2014... It will get close to 16 hertz and so on. And this is very bad. Because the higher the frequency, it is affecting our brain waves in a very negative way. The medical science knows that when we sleep, when we are in state of deep sleep, that the frequency that our brain waves, makes, they are from 0.5 to 4 hertz. When we are in deep meditative states, it's from 4 to 7.4 Hz, and it is called a Theta state. When we are very relaxed, we are from 7 to 14 Hz. It is called Alpha state of our brain, and that's the best range for our memory, for our creativity, for all the intellectual activities. En de Schumann resonance is exactly binnen dit range. Even, hè. De, de staat van hertzen waar wij ons relaxed in voelen ja. is van 7.4 tot 14 hertz. Ja. Dus hij 2. zit. Hij zit er net te vertellen dat dankzij al die radioactieve straling van wifi, harp, gsm's, ja. nou, smart meters, wat ik alles wat ik noemde, ja, dus laptops. En wat wij nog allemaal niet weten. Is die resonantie doordat dat in de Ione sfeer komt, en ik ben er een beetje uh, thuis in aan het maken, omdat ik vroeger bij natuurkunde niet echt opgelet heb. Ja. Helaas. Met ja. <laughs> het ja. Maar dan, dat was wel handig geweest nu. Maar je wordt namelijk allemaal van die bullshit verhalen ook over Fukushima en zo, weet je, over straling. En die ja. straling neemt alleen maar toe, want overal worden smart meters bijgeplaatst, wifi-netwerken, overal. En uh, wat ik eigenlijk naartoe wilde is dat die uh, de resonantie van de aarde zit inmiddels dus bijna tegen de 16 hertz aan. Ja. Terwijl hij hier dus vertelt dat onze relaxed status, dat wij ons relaxed voelen, tot 14 gaat. Ja. En Schumann resonantie op 7,83, dat is de ideale. Ja. Dus we zitten in een constante sfeer van stress en shit. Er komt niet nee, dat komt en niet. Dan ja, en daar komt hij nu op. Want hij zegt iets heel grappigs, maar ook zo waar is. Over The Walking Dead gesproken. Nou, when we wake up... When we start doing our daily activities, our frequency is going to 15, 16, 18, 20 hertz. <clears throat> when we drive fast cars, when we are under adrenaline, 25, 30 hertz. Well, we can live under adrenaline only a short period of time, 5, 10, 15 minutes. If we are exposed longer, then we are getting nervous. Now, Chronic stress. <laughs> exactly. 24 hours a day. So it seems when it comes to the end of our world it will not be caused by thermonuclear war it will not be caused by so called global warming but by our technology because if we continue this way our future will be certain we will all become very aggressive zombies <laughs> this... and guess what in Bosnian pyramids, in Bosnian underground tunnels, this complex still generates 7.83 Hz. So, the Bosnian pyramids are guardian of the best frequency for our planet. And if we are able, if we have access to Chinese, Egyptian, Mexican pyramids, we would prove that they were built The pyramids were built as the guardians of the best frequency of our planet. They were actually guarding our planet. So that's one of the answers also. So you started with a question about the negative organization and yes, we get the most benefits from those pyramidal structures. Ancients were so smart. They knew that the most powerful geometrical shape when it comes to the energy is the shape of the pyramid. This is so fascinating because I've been thinking about this, the, the 7.83, how it's gone up. And some people say, oh, but it's great that it's gone up. That means that we're raising our vibrations. That's why you hear from the New Age movement mm -hmm. all the time. But, you know, just, just think about the amount of people, I myself included, who hardly can't sleep. I have to really listen to, to music lower the hertz. And you know, have bina binaural beats to, to take me to sleep because I can't. And I wonder if all of this, this, this electromagnetic soup that we're living in... Is preventing us from reaching that 7.83 that's so important. And what I was mentioning... Ja, maar dat is het dus, hè? Ja. Waarom je ook om je... Om je gaat zitten uit te doen, zombies. Ja. Met alle respect, mensen zijn... En de ag ag agressief, hoe je het met oud en nieuw hoort, met, met minstens de mensen <laughs> zo uit hun slof schieten. Het waar me mensen scheiden dat ze hun grenzen uit de kapot trappen. Mailtjes, mailtjes die je krijgt Maar mensen die je echt de meest grove dingen toewensen. Ja. Overal hoor. Echt. Uh, bewuste mensen noemen, zijn, noemen ze zich dan. Ja. Zonder ego. Maar echt, en mensen zijn in een constante uh, staat van stress. van ja, stress. Je hebt op een gegeven moment van ontspanning mee. Nee, ja, en die frequentie is dus. Inmiddels wij de 16. en dat is waarom ook wij, toen wij in kanak bijvoorbeeld aankomen rijden, dat je je soort van thuis voelt. echt van Ik voelde me dat gewoon net even ik thuis kom. Ja, als je last van je schouders dan ben je vrij. Ja, maar dat, als je het gaat, een beetje gaat terugdenken, nog naar 1990, wanneer dat allemaal begonnen is, dat is ook precies de periode dat we allemaal nog uh, vrij en blij, je, nou. je lege basisje had met je, met je buurtvriendjes. Ja, dat is 1985, merk Ja, maar dat was nog wel vooral, die smartphone-medes. Ja, absoluut. Dan voelde je je goed, met geen idee. Wat de vieze lijst. op mee. Ik, ik zeg toch niet meer. De mensen weten toch verder helemaal niks. Maar... Uh, ja, ik, dit soort dingen... Uh, ik, ik vond ik wel belangrijk om een keer te brengen. Uh, in ja. een tijd dat iedereen mij qua een mailtje stuurt van... dat Fukushima zoveel straling veroorzaakt... want overal ter wereld met geigertellers het gemeten wordt. Ja. denk ik van, ja, wat meet je? Ja, ik weet wel wat ze meten. Want ik heb opgezocht wat een geigerteller doet... Bij, uh, Konrad.nl, waar je ze kon bestellen. Ja. Wat die opmeten. En je hebt alfa, beta en gamma straling. Daar hoor ik nooit in de Fukushima reporties over. Ja. Überhaupt. Uh, maar die dingen die, die, die, die meten alles. En uh, gamma straling is radioactieve straling. Ja. Ik moet me nog iets verder in verdiepen. Hè? Beta straling kan... Alfa-straling zelfs uh, kan je met een papiertje tegenhouden. Yeah. Beta-straling moet je een uh, aluminiumfolie, iets dikker dan aluminiumfolie, houden tegen. Yeah. En gamma-straling kan je met een dikke vette, uh, moet je wel uh, 60 centimeter. looie pakken zijn. Door, ja, eromheen door doen. Dus wat is het hele probleem met Fukushima? Ja. Ook nog eens. Als je uh, gewoon even heel, heel kort even je verdiept in, in straling. Gewoon via Conrad.nl en dan wat dingen opzoekt. Het is hetzelfde, uiteindelijk wel amateuristisch. Maar we hebben gedaan bij uh, Chernobyl. We hebben gewoon ja. een looie kist Ja, precies. Ja. Maar bij Fukushima hoor ik echt dingen. En ook op, uh, op, op bronnen die ik vertrouw. Die ik raadpleeg voor Mickey's X-Files. Ja. Project Camelot. Helemaal van de, van de leg. Uh, houdt dan vier experts erbij die gewoon lopen mekken over Fukushima. Want nu is het echt einde van de wereld. Uh, ook andere kanalen die beginnen met Fukushima dit, Fukushima dat. En ik denk van... Doe gewoon eens een keer. Ga eens een keer met je beide voeten op aarde staan. Doe een beetje aarde. Ga een beetje een beetje innerlijk. Doe innerlijk, innerlijk werk. Vies woord. Ga naar binnen. Volg je gevoel. Denk eens een keer logisch na. Ja. En bedenk eens een keer. Gewoon logisch wat je nou allemaal loopt voor bang te... Laat je te angst eens vallen. Ja. Dat is het. constante uh, state of fear. Staat van angst. Staat van constant, weg. constant. Het ja. is echt... Uh, ja, een beetje... Ik word er een beetje moe van. Ja, zie. Ja, ja. Niet voor mezelf, maar gewoon mijn bronnen... ...een beetje uitdrogen. Want als ze deze hele week... Ik had eigenlijk geen x als jij de ufo verhaal niet had. Maar nee. oh, dat ze allemaal met Fukushima bezig zijn. Ja. En als je er iets over schrijft... ...dan word je uitgemaakt voor alles en nog wat. Nee, dat is wel. Ja. Ik heb nog een leuke afsluitclip. Want... Uh... Ik weet niet of jij nog iets had. Nee, ik heb niks meer met make-up. Volgende week brachten wij heel blij dat... Uh, ...in Colorado... US, Dat je daar uh, nu legaal uh, wiet mag ja, kopen, ja. produceren, het is helemaal vrijgegeven. Als er een soort van uh, test staat, zo doen ze dat altijd in de VS. En als ze iets willen testen, homohuwelijk toen ook. Dan beginnen ze in één staat, ja. uh, slaat het aan, meer staat er. Dus nu laten ze het daartoe. Mag ja? even. Maar de Amerikaanse media die gaat er alles aan doen om het, om het helemaal te verbieden. En die komen echt met de meest waanzinnige verhalen. En Jij hebt hem waarschijnlijk al gehoord. Maar Ik voor heb gehoord de... bij uh, ja. Dus uh, voor de luisteraars uh, thuis. Dit, dit is uh, ja, wat wij in Nederland eigenlijk nooit horen. Zoals dus ik een prachtige propaganda erin. Dat je echt denkt, hoe kom je erbij? Oh, het gaat over een tweejarig kind wat een uh, wietkoekje <laughs> vond op straat en die ophad. En dat komt door de legalisering van marihuana. Ja. Ik heb in al die jaren dat ik hier... ...woon nog nooit een gaan verhaal gaan. gehoord over een klein kind van een wietkoekje of, of spacecake. Nee, wat mensen ja. space cake toen, nou die spacecake bakken aan die vrede erop. op. En toen bed gingen. Meestal werd het gewoon hele vrolijke peuters Nee, nee, nee, nee, ik heb ze nee, überhaupt niet verhaald. En die eten, die de die ga je niet in slaap eten. Nee, precies. Ja. Ik zal het juist toejuichen als mijn kind dan uh, de wheat cookies gaat. <laughs> Oké, okay, nou hij komt -ie. er. doctors at this hospital in Longmont, Colorado say a two-year-old girl tested positive for THC, marijuana's active ingredient. The child's mom brought the toddler to the ER, saying the girl was lethargic. But the mom says her daughter did not get the marijuana from her. She is right. denied using uh, <laughs> marijuana at her house. Uh, we have searched the house did not find any marijuana. The mom tells police her daughter found a cookie outside their apartment and ate it. We worry about um, how they're breathing. Yeah. Pediatrics instructor Dr. George Wong authored a study about children eating pot. He says that since 2009, the number of Colorado children hospitalized for accidentally eating pot-laced sweets has steadily increased. A child's not going to know the difference between an edible product without marijuana and an edible product with marijuana. Echo. And he says the spike is connected to the easing of Colorado's drug laws. Police agree. I think we're going to see an increase in this, and it, it highlights the hazards of having marijuana out and accessible to children. Uh, John's first purchase is going to be in Indica Street. The toddler's hospitalization comes the same week retail sales of marijuana Ooh. in Colorado became legal. The girl spent the night at the hospital, but she's expected to be okay. Padmananda Rama, Associated Press. Associated Press. Okay. God, thank you, Bill God. Associated Press, AP, one yeah. of the Press press all the press maar wat ze ook zeggen, Van een kind weet niet het verschil tussen een, een koekje of cake met wiet of zonder wiet. Ja, echt wel. Als je het op hebt. Je hebt toch wel eens een uh, spacecake op? Ja. Dat is niet te vergeten. Het nee. is echt niet lekker of zo hoor. Nee. Je bent nou ja. niet nou of hartstikke gegeven Dan ben je zo stom dat je de cake lekker begint te vinden. Ja, maar... Dat is het moment waarop je eigenlijk moet stoppen. Eén klein koekje vindt op straatje. Kom op. Dan kom dan, wij weten. Vergeet, als je je spacecake gegeten wil je stoom en je haai worden. Ja, wij Nederlanders zijn nog gewend aan al die uh, wiet dingen, wij zijn ermee opgegroeid. Voor ja. Amerikanen die kunnen hier nog intrappen, ja, dat, dat snap is. ik. Daarom gaan ze dit AP-bericht ook niet in Nederland brengen. Ja, geen hond, Geen hondstel gaat eraan er, er, er, er, er er, er mee. Nee. Behalve als je in Urk woont of in Volendam en het CDA. In Volendam is dat er nog terug zit. Ja, dat is waar, Urk ook. Mikkie, je lult te veel. We gaan we gewoon, maar uh... nou, als eindspel. Ja, ik wil uh... Maar het is, uh, oh, nou, ik vergeet het erbij te zeggen. Het eindspel is anders vandaag. Anders? Anders. anders. anders al, al, er staat hier wel A en B, maar B zit niks onder. Het is alleen maar A. Je kan alleen maar A kiezen en je komt er niet onder uit. Dus eigenlijk is het een beetje heel erg Dicta -t, dic -t, dictator ben ik nu. hebben is dan nog een quiz? Ja, dat nou. weet ik ook niet. Gewoon omdat ik gewoon een corrupte spelleider ben. die. die, die, die, die... dan zet je toch een B erop, Dat is Nee, ik kreeg hem niet weg. Het programma, dat komt door het programma. Je kan ha. niet zeggen delete. En ik heb hem wel als mp3 weggehaald, maar hij staat gewoon als B. Je had oorspronkelijk wel een nummer? Nee. Nee, ik, ik moet het even uitleggen. Vorige week stemde jij uh, Michael Jackson met uh, Man in the Mirror weg. Ja. En heeft me een week lang pijn gedaan, ondanks dat het andere nummer ook een topnummer was. Maar, en ondanks dat we gezegd hebben van Michael Jackson mag altijd terugkomen. Ja. Ik, ik, kon, ik, ik heb ermee gezeten. En omdat ik de hele week ook berichten hoorde en verhalen las en hoorde en dat elke keer dacht van... ...joh, look at the Man in the Mirror, weet je wel, begin bij jezelf. Ga zo van naar binnen en, en, en, en, en, en, en doe wat aan jezelf, weet je wel? Ja. Begin bij jezelf voor een betere wereld. Ah, fantastisch is Verander je interne wereld en dan komt je externe wereld ook uh, verandering. Zo. Ja, dan, dan ben ik er toch wel meespelen. bij, uh, Gaan we gewoon. Nee, ik wil graag weten wat A is. Oh, wil je, heb je kies voor A. Ja. Oeh. Dat is een goede keuze, Joost. Het is spannend. Denk ja, normaal. Ik ben ook met B begonnen. Maar... Ja, A. Onder A zit deze week. Een uh, artiest. Ja. Hij, hij, hij leeft niet meer. Hij is dood? Hij is wel dood al. Oud? Hij leeft nog wel in onze harten. Van ons allemaal. En hij was een van mijn grote helden. Ik heb ik nooit eerder verteld. Mr. Rimes? Mr. Rimes. P. Daddy. die <laughs> gay rappers. Nee, nee, nee, nee. Deze man uh, verbond de helden. They heal the world. Make it a better place. For you and for me. Ja, dan vond je eigenlijk een scheidnummer. Ja. Maar dit nummer, Man in the Mirror, is het? Van Michael ja. Jackson heb je gekozen? Ja, ja dat vind ik een goed nummer. Ja? Ja. Oh, dat is nog beter. Want dan, ja, dan, dan zou je, dan je ook B een om, te horen. Je niet te horen. Nee, hoort ik Want dan draai ik ben niet. Nou, dan uh, kunnen we de mensen bedanken. Ja, nou bedankt iedereen voor het luisteren. dan weer een aflevering van onze dertigste. Onze lustige aflevering. Bedankt aan uh, onze eerste donatie die we gekregen hebben. Ja, we hebben een, een eerste donatie gekregen. Dat is, daar zijn we heel dankbaar voor. Dat is echt tof. En die gaan we... Uh, we hebben eerst besloten, hadden we gedacht... dat we die zouden uh, zou opmaken aan... Uh, Hoekers hoek en blauw. Hoekers en blauw, een lekker goede wiet. Ja. Maar uh, dat uh, voelde toch net niet goed. Dus we hebben besloten die aan een, uh, op een goede manier... te gaan gebruiken aan promotie van de show. Uh, ja, dus... Uh, we gaan de, gaan de show uh, naar een hoger plan proberen te tillen. Ja, we gaan in de penthouse adverteren. Ook omdat we een gratis penthouse krijgen. <laughs> ja, goed... Nou mensen, bedankt en uh, leuk dat jullie op onze verjaardag luisteren. Ja, gefeliciteerd ja, Mick. appreciëren wij jou ja, ook uh, gefeliciteerd. Dat is het wel leuk voor, voor de mensen die... We gaan nou een show maken die op twee dagen actueel is. Ah. Eerst voor de mensen die op 10 januari luisteren. Ja. Moet jij mij feliciteren? Gefeliciteerd, ja Joost. Oh, dank je wel, Oh, Ja, ja, ja. Hey, hey. Oh. Oh, voor de mensen die op 11 januari luisteren. Hé, hey, Mick, gefeliciteerd ook op mijn verjaardag. Uh, jij ook hè? Ja, denk ik. wel. Oké, oh, okay. nou dan uh, sluiten we maar af. I wish to <laughs> make a change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right.